...naar de Honda Dream Days en ontdek onze hybrid, plug-in hybrid en volledig elektrische modellen. Het zomer... Ja jongens, ik heb net gezien dat het gigantisch gaat beginnen regenen. Mm -hmm. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. En goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Lieve luisteraren, ik e las ergens ook um, dat mensen zich 7 op 10 geven. In Vlaanderen, gemiddeld zo hè. Op gebied van... Alles gewoon hoe dat je je voelt... Van geluk of gezondheid of, of uh, uh, alles... uiterlijk? Of... Ja, denk er even over na. Hoeveel geef jij je op tien? Oeh. Ja, dat geldt van dag tot dag. Oh. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Ja. Hey. Natuurlijk, hè, ja. wel, maar vandaag bijvoorbeeld? Ja, vandaag zit ik toch wel aan een, aan een ronde acht. Een mooie acht? Ja. Oeh, Charlotte, een zeven misschien? Maar het Zij. kan nog een acht oh. worden, hè. We moeten, we moeten naar de acht, Alla. Charlotte. Nee, ik zit zelfs op acht, denk ik. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Maakt me gek. En jij? Ja, ik de, ja, denk de, de, de, de, de, een 7,5. Toch wel een 7,5. En, ja. en vanmorgen euh, nog even een klein conflict had met de zoon. Toen dacht ik, van Oei. dit wordt een vijf. Maar uh, ja, de vrouw is dan te hulp geschoten. En dan werd het toch. Werd ze terug een 7,5. Ik hoor het even naar jou, lieve okay. luisteraar. Hoeveel op 10? Gemiddeld. Het mag vandaag zijn. Ondanks de regen en het feit dat het. Uh, Jouw goeiemorgen, telt en donderdag is. Maar even in de app van Radio 2, 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Oh, het is uh, kapot. Dat is heel benieuwd eigenlijk. Voila, het zakt al naar vijf. Ja, <laughs> ja een liedje zingen kun je. Het je is, uh, je nee, komt in orde door. Komt allemaal goed. Dus uh, een vijf. Ja, als we zo gaan beginnen. De girl van Billy Joe en wie, oh wie, heeft daar ooit nog eens een hit mee gehad? In de jaren negenten, denk ik. Wie was die boys ja, band? Een boys band, ja. Ja, welke uh, boys band? Five of... Of... Met sprook. Een sink. Een sink. Of five. En we kunnen zelf niet, Kat. is op zoek voor jou. Radio Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Het was een van de twee. Een sink, five, get ready. Nee, get ready nee, die nee, die was niet. het niet. Nee, niet. nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Het was niet een sink, niet Boyzone, niet Vibe. Het was Westlife. Dat is ook niet slecht, hè? Ja, je weet, 90s, dat is voor mij. Uh... Zeker mooi. Ja, een beetje regen. Het is gebeurd. Mona, vertel eens. Goedemorgen. Op de E17 van Gent naar Kortrijk is een ongeval gebeurd in Kruisem. Eén rijstrook is daar versperd. en verder sta je al 10 minuten in de file op de Antwerpse ring naar Gent van Antwerpen Zuid tot linkerover. Beetje opletten, jongens en meisjes. Het is aan het regenen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. 21 september in de herfst is nog niet echt begonnen. Dat is een heel verhaal dat de weerman nog eens vertelt zo meteen. Het is wel de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het dik gaat regenen vandaag. Dus het moest ook eens gebeuren. Morgen is er ook nieuws over Kim. Mm -hmm. Ja. Um, misschien al een tip van de sluier? Um, goh, zeg, wat, wat, wat, wat kan ik daarover zeggen? Morgen dan. Geen um, probleem. Ja, als ik, een, als ik de tip geef die ik nu in mijn hoofd heb, dan geef ik al te veel prijs. Oké, okay, morgen dan maar. Ja. En wie is die heerlijke artiest die je kan winnen voor het echte buurtfeest, het beste buurtfeest... Dat feest dat we binnenkort houden in een van de honderden buurten die zich hebben ingeschreven. Hoor je vanmorgen nog? Ja, hopelijk is het beter weer voor dat buurtfeest. Ja, oh, dat zou echt wel pech zijn als we dan net zo'n dag hebben. Ja, maar zelfs dan... Maar, ja, klopt, dan maak je er toch gewoon het beste van. We gaan dat toch niet laten afhangen van het weer. Veel, veel mensen die denken van, bah, vandaag een acht, een zeven. Dat is goed gemiddeld, hè. Uh, ja, ik vind eigenlijk. Ik, ik schrik ervan. De mensen zijn goed wakker. Uh, Goedemorgen, morgen. Uh, Mirjam zegt: iedereen is uniek, maar 10 op 10 is te veel. Dus ik geef mezelf een 9. Eh, ja, maar dat, dat was nog iemand. Heel mooi. Thomas zegt: lekker gaan voor die 9,5 op 10. Frank Delbeke zegt zelfs een 11 op 10. Amai. Dat is veel. Fred uit Wiggenhe. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen, allemaal. Ja. Je klinkt nog een beetje onwakker. Maar hoeveel geef je jezelf? Uh, 9,7. Dat is heel specifiek, dat moet je eens uitleggen, 9,7. Maar er is nog ruimte om iets anders uh, te creëren of uh, te ervaren uiteindelijk. <laughs> uh, Oké. Okay. Ja, dus, en wat zou je. Er is nog veel. Zeg maar. Ja, wat zou je graag nog ervaren? Oh, het leven biedt iedere dag uiteindelijk iets anders. Dus uh, als je Ge openstaat voor verandering, is, uh, is alles mogelijk. Wat een mooie ingesteldheid. Ja, maar ik zit me vooral af te vragen. Wat zou je vandaag nog willen meemaken dat je denkt van, dat heb je nog niet meegemaakt? Huh. Um, de dag. De dag. <laughs> Oké. Okay. Ja, de dag maar, is een cadeau op zich. Ja. ja. De dag, de dag, ja. De dag op zich is uiteindelijk al... Uh, is al iets moois Ik ja. kijk in heel veel gevallen. Niet alleen ik op de wereld, maar persoonlijke gevallen... Uh, kan dat vandaag een heel ander geval zijn, omdat men al weet dat men pijn heeft of, uh, ja. of andere dingen meemaakt? Of, uh, Klopt. Dus uiteindelijk, als uh, je uh, beseft van wie je zit, wat je mogelijkheid heeft mm -hmm. voor het moment en uh, wat je er iets van hebt. En het is nog maar kwart over zes. Wow, man. Ah, wel, ik, ik ga zelf plots ook naar een negen of een negen en een half, want hij heeft eigenlijk toch groot gelijk. Sowieso, pak de dag zoals die komt en dan ga je zeer tevreden zijn. Absoluut. Dank wel, Fred. Heel fijne ochtend bij ons, man. bij Radio 2, Milan Farmer. En als je een cluster bent, dan ben je uniek. Pardon, ja, voel je jezelf maar even heel goed, want er is nieuws over jou over twee minuten. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, 400 gram verse kalkoen ons voor de prijs van maar 4 euro. Zo betaalbaar, sappig en vol van smaak, dat we er nog uren over kunnen kakelen. Aldi, altijd slim.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 in financiële renting. Waar? Bij Fiatverdeler tot eind september. Goedemorgen, morgen. Twintig over 6, Goedemorgen. Er is iets aan het gebeuren bij OpenVLD. Nu, dat is al langer bezig. Maar het is toch wel echt... Pijnlijk, want een heleboel lokale afdelingen die willen niet als Open VLD opkomen volgend jaar. Charlotte van het Nieuws, hoe erg is het? Ze schrappen die naam, Open VLD, gewoon uh, bij hun partij. Al vier lokale afdelingen deden dat deze week. In Oosterzeelen bijvoorbeeld, in Oost-Vlaanderen, uh, heten de liberalen vanaf nu voluit. <lacht> Klinkt een ja. beetje als een andere partij, maar... Ja. <lacht> en uh, in Kanthout in Antwerpen is het Durf geworden. Uh, dus 15 lokale partijen uh, gaan dat al doen. We hebben daar een tijd over gel uh, geleden over gepraat belt met Karel de Vos, politicoloog, en volgens hem schrappen ze de naam omdat de lokale verkiezingen eraan komen. En ze vrezen dan, omdat het ook federale verkiezingen zijn, dat uh, bepaalde uh, schandalen op nationaal niveau, bijvoorbeeld het plasincident van Van Quickenborne uh -huh. VLD, invloed zou kunnen hebben op wat ze op lokaal niveau vertellen. Dus ze willen zich eigenlijk een beetje ja, distancieren van, van wat ze op federaal niveau doen. En, en, maar mensen trappen daar toch niet in? Dat zullen we moeten zien. CD&V doet het ook al. Ik denk dat die wel een soort statement maken van oké, we zijn wel liberaal qua gedachtegoed wat VLD bijvoorbeeld betreft, maar we gaan wel onze eigen ja, dingen uit, ja. uitzetten, onze ja. eigen plannen en visie. Maar ik vraag me dan wel af, hangen ze nog af van die, van die nationale partijen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, het is ook een beetje hypocriet. Ah, wel, natuurlijk. dat, dat ja, wil ik zeggen. Ze, ze horen onder ja. hetzelfde dak, om het zo te zeggen. Hè? Ja. ja, het is ook hetzelfde bij, uh, het bij, bij CD&V, dit is het al. En vooral ook qua signaal, het is, het is een beetje raar allemaal. Zo. Het zou kunnen... Op een beetje wantrouwen wijzen, als je het zo ziet, ja. Ah, wel, ja. Dat vind ik van... Oké, okay, als je ergens voor staat, ook al is niet iedereen daarmee akkoord... Mm. Blijf daar dan wel achter staan. Dat gaat nog altijd veel authentieker overkomen... Tuurlijk. Als dat je nu... Ja, we pakken een andere naam, want ja... Allee, daarom dat ik het zeg, de mensen... Het is zoals die voetbalploeg niet. waar je dan... Uh, hè, je zegt van... Oké, okay, ja, ik ben altijd supporter geweest, maar ze spelen wat minder. Ik ga toch naar een andere ploeg. Ja. Dat ja. doe je toch ook niet. Nee. Het is al zo erg... Zelfs waar Alexander de Kroon, zijn premier, woont... Open VLD, blauwer kan het niet in Brakel, zelfs daar denken ze erover na. Ja, daar willen ze ook iets nieuws, een nieuwe wind laten waaien. Ze hebben het gevoel dat de nationale politiek de voeling met de lokale partijen wat verloren zijn. En, uh, ja, terwijl ze wel zouden moeten voelen wat er dicht bij de mensen leeft. En lokale mm -hmm. politiek voelt dat natuurlijk wel. Um, de huidige burgemeester van, uh, van Brakel zegt dat op die manier. Dus ja, dat is uh, straf. Volgend jaar, verkiezingsjaar, we zullen zien. Ja, bon. We moeten even over klussen hebben. Als je nu aan het klussen bent of je gaat vandaag een klusje doen, je bent uniek. Want we kunnen het niet meer. Nee, volgens internationale studies doen we het al maar minder. En uh, mensen onder de 55 en jonger, die zijn minder handig uh, dan hun ouders. We geven die vaardigheden ook bijna niet meer door. Mm -hmm. Ook in scholen niet meer. Minder ja, handvaardigheid, was dat vroeger heette. En minder klussen. Uh, maar... Doe het zelf, Gamma ziet daar nu een grote kans in. En zij gaan instructiefilmpjes maken. Dus als je twee linkerhanden hebt en je wil toch iets in orde uh, krijgen, dan, uh, dan kun je het zien op een filmpje. Andere ketens hebben het ook al gedaan, uh, met kluscursussen bijvoorbeeld. Maar het, be het belangrijkste probleem is ook dat um, producenten van bouwmaterialen dingen ook gewoon heel moeilijk beginnen te maken. Uh -huh. En heel veel elektronica daarbij, uh, is daarbij vereist. Dus, um, je durft dat, dat ook niet meer, meer aankomen. Zo, het is allemaal met apps en <laughs> dus dingen en elektronica. Je had toch zo al filmpjes van... Wacht, klussen met... Roger. Roger. Van Dobbit. Ja. ja. Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Ja. Goh. Maar ja, die kent mij niet, denk ik. en maar vooral de is die Roger, die heten ook helemaal niet Roger. Er zijn ook al verschillende Rogers. Ja. Dat is een acteur natuurlijk. Is dat een mens? Nee. Ja, ja. Ja, die mens kan, kan het wel. Ja, dat is, dat... Kan jij goed klussen? Ook dat, maar we zijn even over Roger bezig. Dat is ook een misverstand trouwens. Want ik ken mensen die die opnames gemaakt hebben. En soms moeten die wel gewoon tien keer dat ding doen. Maar dat ziet er dan altijd zo vlotjes uit in een klompje. Oh. Ja, tv, dat is toch allemaal. Dat is een Oerenboel, man. Ja, leugens, leugens, leugens. Maar goed, als je aan het klussen bent, heb ik nog een goede tip. Deel het gerust even. Maar eh, klussen, nee, niks van mij. Nee, echt niet. Nee. nee? Nee, ik maak alles vooral kapot. Dus uh, dat is niet de bedoeling. Moet er weer iemand komen om dat weer te maken, Omdat, blijf je bezig. Ja. Goedemorgen, het is 24 over 6. Moves like Jagger, Maroon 5. Gelukkig niet. Ja, welkom aan I Will Survive van Gloria Gaynor. Dat is toch dans, is morgens vroeg op donderdag. Toch maar eerst even dat nieuws. Zometeen alles uit jouw buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Al maar meer Brusselaars werken in de Vlaamse rand rond Brussel. Dat zeggen arbeidsbemiddelingsdiensten Actiris en VDAB. ...zijn er nu meer dan 56.000, ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. En dat is goed nieuws voor de werkloosheidscijfers in Brussel. En Polen zal geen wapens meer leveren aan buurland Oekraïne. Die beslissing komt er na een conflict over goedkoop Oekraïns graan. Polen wil dat niet meer invoeren, net om de eigen boeren te beschermen. En het land was trouwens een van de trouwste militaire bondgenoten van Oekraïne. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Mechelen zijn er geen fysieke gokkantoren meer. Dat komt omdat er sinds een tijdje strengere regels gelden... waardoor de stad geen nieuwe vergunningen meer uitreikt. En ook de bestaande gokkantoren zijn hun vergunning kwijtgespeeld. De belangrijkste reden daarvoor is dat de gokkantoren niet langer mogen liggen in de buurt van plekken waar jongeren of kwetsbare personen vaak komen, zoals scholen of ziekenhuizen. Meer uitleg door schepen Greedgijpen. Dus dat gaat ook over jeugdhuizen, fitnesscentra, jeugdafdelingen van bijvoorbeeld voetbalclubs of andere sportfaciliteiten. Dus al dat soort dingen. En ja, natuurlijk, een stad is ook niet zo groot. Dus de meeste van die gokkantoren zijn in de buurt van, van ja, dat soort voorzieningen gelegen. In totaal gaat het er over zeven, uh, dus vijf zijn er geweigerd, en bij twee zijn de, de aanvraag tot convenant nog lopende. Volgens het stadsbestuur is de kans klein dat die twee aanvragen goedgekeurd zullen worden. Er is een steunactie gestart om geld in het laadje te brengen voor Kim en War het koppel uit Antwerpen dat nu vast zit in Turkije, omdat ze stenen willen meenemen naar België, maar Turkije verdenkt het koppel ervan dat die stenen archeologische vondsten zijn die ze willen smokkelen uit het land Jean, de buurman van moeder van Kim de moeder van Kim liever, wil hij nu helpen door wafels en koekjes te verkopen en met die opbrengst hoopt hij het gedwongen verblijf in Turkije leefbaar en betaalbaar te maken, want ze hebben het niet gemakkelijk zegt buurman Jean Petit. Zij op zich stellen zij het redelijk in zoverre dat zij zich daar ja, goed kunnen voelen. Zij wonen heel beperkt uh, in een heel klein appartementje met de minimum aan hulp, aan producten, aan, aan installatie. Dus zij moeten zich daar echt uh, behelpen. Maar zij houden zich recht, ja. Kim moet in Turkije voor de rechter verschijnen. Twee Antwerpse bedrijven zijn in de prijzen gevallen op de Fit Business Awards van het Vlaamse handelsagentschap. Het bedrijf Plug Power heeft de prijs van Foreign Investor van het jaar gewonnen. Bij het Landse investeerder van het jaar is dat voor haar groene waterstoffabriek aan de haven. En Loop Earplugs, dat is een start-up uit Berchem, wint de award van Start-up van het jaar. Het bedrijf maakt oordopjes en verkoopt die op festivals in binnen- en buitenland. Mede de eigenaar Dimitri O legt uit waarom hij dat bedrijf ooit opstartte. Ja, op een gegeven moment we hielden van alles wat dat luid was. Uh, festivals, studentencafés, uh, dingen die vallen in de achtergrond. Uh, en op een gegeven moment begonnen wij zelf last te krijgen van een piep in de oren. En dan vroegen wij ons af van waarom dragen niet meer mensen gehoorbescherming. En daar is eigenlijk het verhaal begonnen. De awards zijn gisteravond uitgereikt tijdens een grote show in de Sky Hall van Brussels Airport. We beginnen de dag met veel regen op korte tijd, bij maximaal van 18 graden. Zaterdag meestal droog en iets warmer. En vanaf zondag begint een langere periode met droog weer bij 20 graden en meer. En meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws regenen dus. We hebben wel wat problemen. Vertel eens Mona. Ja, op de E17 van Gent naar Kortrijk is een Kruisum één rijstrook versperd door een ongeval. Daar sta je wat in de file. Dan ook file rijden naar Antwerpen. Op de E34 tussen Meldzeelen en Sint-Anna linkeroever. Daar staat nu al een defect voertuig op de linkerijstrook. Verder verlies je tien minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. En al 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent van Berchem tot linkeroever. Vertragen naar Brussel, dat doe je van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 app van de Standaard, met de steun van de DS7, de elegante plug-in hybride van DS Automobiel. Naar de fitness, met een omweg langs de zee? Dat kan, met een rijbereik van 406 kilometer. Ontdek de nieuwe elektrische Peugeot e2008 vanaf 299 euro exclusief BTW per maand in financiële renting. Peugeot. Aanbod onder voorwaarden en geldig voor professionals. Goedemorgen morgen. Peter. die had nog een 8,4 gestuurd op 10 voor de mooiste glimlach dat te maken met het AZ Delta in Rumbeke gisteren een operatie gehad een nachtje blijven slapen en dank aan dokter Bettens het operatiekwartier en al die lieve en vriendelijke verpleegkundigen Goedemorgen, morgen. Kijk, mag ook eens gezegd want die zijn nu keihard aan het werken sommigen hm. waarschijnlijk de shift aan het afronden heel veel goede moed daar maar we moeten nog even over klussen er zijn steeds meer van die, uh, ja, die winkelcentra en ook ketens die dan zelf kluscursussen organiseren, zelfs filmpjes, omdat we het niet meer kunnen. Ah, een paar mooie reacties binnengekomen. Corrie van den Borre uit Gavre zegt, ja ik klus als vrouw zoveel als ik kan en een goede voorbereiding is de helft van het werk. Martijn van Bellen uit Uidenburg zegt, ambachtsschool gedaan... Ik, allee, hij heeft dat gedaan, maar hij kan ook niet alles mm -hmm. ik ben van het principe, wat kapot is haal ik uit elkaar en probeer ik te repareren het is toch al kapot en dan lukt het soms niet, maar goed hè, niet geprobeerd is altijd mis dat is gewoon, en Roger van Dobbit daar moeten we het even over hebben ja, ja, ja. ik was een beetje in shock. <lacht> ja, maar die shock maar ja, er zijn verschillende Rogers want dat is een acteur telkens uiteraard dus Roger heet ook niet Roger dat die Frank heette ofzo, die eerste ja, maar je gaat er toch wel vanuit dat die mens handig is ja. en kan klussen? Of niet? Vicky, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Vicky van Glaubeke uit Pitum, die gaat ons iets vertellen. Uh, want ja, de geheimen van televisie, af en toe mag je die ook wel eens openbaren. Vertel eens, Vicky, wat is jouw verhaal? Wel, mijn man heeft ooit eens een programma moeten laten opnemen voor de eerste Roger. Ja. Dat was een serretje zetten. Um, maar die Roger, die kan dus niks. He, dus oh. Ik geef een voorbeeld. He, je moet dus bijvoorbeeld een vijs indraaien. Ja? Die zet een vijsmachine op die vijs. Maar dan wordt er een close-up genomen. He, dus dat die, die vijs wordt ingedraaid. Mm -hmm. Maar dat is door iemand anders. Oh. Ik ga nu natuurlijk niet zeggen dat hij niet kan een vijs indraaien. Dat kan hij waarschijnlijk wel. Ja. He, maar uh, in het geval dus dat mijn man geholpen heeft... Uh, ja, heeft hij dus het heel mooi uitgelegd hoe dat het allemaal moet gedaan worden, maar hij heeft dus gewoon geen poot uitgestoken. Oh, maar ja. dat kan toch, die moet die toch, eerste, want hoe heette de eerste Roger ook alweer? Ja, Lucien. dat was ook Roger, ja. Ah, was dat Roger? Roger de eerste. Dat was, dat was de hele eerste, ja, de hele eerste Roger. Um, ja, de ik weet, Roger. Ik weet, ik Lucien. weet dat ze Lucien, Lucien Olet. Ja, dus de eerste Roger heette blijkbaar Lucien. Maar de, de ah, kan dat, toch, ik, ja. dat kan toch niet dat die mens nu niks kon? Dat, dat, dat lijkt me zo erg. Maar Bo, kijk ja, we nu. Een... Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus, ja, dus helemaal niks is nu ook uh, overdreven. Maar inderdaad, dus die, die kon dus niet uh, hetgene doen wat er eigenlijk moest gedaan worden. Maar ja, hij heeft er misschien wel voor gezorgd dat een hele generatie opgegroeid is met Roger er intussen wel vijzen kan indraaien. Ja, tuurlijk. Hopelijk wel. Dat, dat hopen we wel. Kim, Kim blijft in shock. Ja, wat kan je nog geloven? Uh, niks, ja, Straks dus bestaat Samson niet echt. Straks <laughs> kan hij wow. niet echt praten. Vicky, dankjewel. Fijne ochtend. Fijne dag. -da -da -da. Samson bestaat, daar zijn we zeker van. Oef. Massig. Goeie <laughs> hey, goeieke voor de donderdag. Ik zie je ticket naar de zon? Ja, please. super Diesel. Nou, toen we nog even over doorgaan. Dus de eerste heette Lucien. De tweede Roger van uh, Doe het zelf met Roger. Heette Marnik. Wat blijkt. Dus Marnik was geen klusser. Nee, Marnik was een gediplomeerd theoloog. Ja met de kapoen. Dat zei ik daarop. Dat is toch waarschijnlijk, man. Ik vind het gewoon vreemd, er zijn zoveel goede klussers of, of vakkenmensen dat ze niemand vonden die dat ook gewoon op tv echt wilde doen. Het zou toch hetzelfde zijn dat ze Jeroen Meus, dat ze die, dat ze die dubben en dat ja. ik dan met mijn handen sta uh, soep te maken. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Heel bijzonder allemaal. Maar goed verhaal, goed verhaal. Bon, nog een goed verhaal is dit. Dit wil je horen, lieve mensen. Marco van de regio. En je wil het ook wel een beetje zien, want er is een heerlijke nieuwe trend op TikTok. Dansende senioren in een woonzorgcentrum. Het gebeurt onder andere ook Christy. Uh, hoeveel keer is dat filmpje intussen bekeken al, Margot? Wel, ik heb net nog eens gecheckt en uh, drie, meer dan 23 miljoen keer ondertussen ah. in verschillende landen ook. Dat is echt Kim Kardashian-niveau, ongezien. Ja, dus ik ga het nog even laten horen en zien wat zien we zo meteen. Echt wat ja, dansende senioren in een, woonzorg... zien. Ja, in een woonzorgcentrum die heel blij zijn. Luister en kijk even mee. Ashley. look at me. Dat is de dansende mannen van uh, losboven oh, de 80 ik en de 90. Echt naar een 10-op-10-geluksniveau. van dit. Ja, dit, die word je echt gelukkig van. Oh. Ja, maar wat is dat nu precies, Margot? Ja, wel, wat is het nu? Dus die mannen die zijn viraal gegaan in dat woonzorgcentrum en de vrouwen willen ook. Die willen ook gewoon <lacht> miljoenen views scoren en ik snap dat wel, want dat is ook gewoon leuk om te doen. En ik mag hen daarbij gaan helpen. Dus ik ben onderweg naar Lo Christi. Het wordt zelf ook mijn eerste TikTok, dus uh, ik vind het zelf ook super spannend. Ja, die... um, en ja, we gaan viraal gaan. Ik heb gisteren al eens overlegd uh, met de vrouwen daar over de choreografie. Ik ga er nog niet al te veel over verklappen, maar het gaat supergoed worden. Ik weet dat Kim sowieso heel gelukkig gaat worden worden van de muziek, dat is een belangrijke ja. en er is natuurlijk ook een reden dat ze dat doen dat hoor je allemaal over een uurtje tijdens Margot van de Margot van de regio die dus het is toch leuker een keer zo viraal gaan in een woonzorgcentrum dan hè, die andere virus, niet? ik vind het echt keitof ik onthoud, je zou nog denken dat Samson niet bestaat ja, zeg, stel je dat <laughs> nog ook weer voor een van de beste en de mooiste songs van Duran Duran Save a prayer. Goedemorgen. te vinden, dat hij een beetje de stem is van Miley Cyrus. Mm. Ja, mooi compliment voor Miley Cyrus, want het is Lise, Lisa van Rossum in het echte leven. Who will be there? Bon, even eerherstel voor uh, Roger. Ja. Want we waren net bezig over Roger, doe het zelf en iemand zei van well, ja, die eerste, die Lucien, die kon echt niks. Dat werd voor hem gedaan. Hilde uit Isingen wou even iets rechtzetten. Goedemorgen Hilde. Goedemorgen Peter. Ja. Is het waar dat uh, de eerste Roger niet zo heel veel kon? Um, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik ken uh, Roger ja. dus. Ja. Uh, ik ken die persoonlijk, ik zie dat in uh, een vijftal jaar, ja. en uh, ik weet dat hij eigenhandig zijn huis gebouwd heeft, als ze een probleempje hebben, dan komt hij ons helpen, okay. die is echt super super handig. Ja. Ah, misschien heeft hij het geleerd door het programma. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> <Zo>. maar, <laughs> maar bij deze toch even rechtgezet. Want Kim voelde zich ook al een beetje slecht. Ja, ik dacht ja. En er zijn zoveel Rogers geweest ook. Dus ik dacht, hebben we het wel over de juiste Roger? En misschien ja, is dat toch, ook niet ja. helemaal waar. Dus ja. toch een beetje eerherstel is belangrijk. Ja, het gaat over de eerste uh, Roger. Lucien. Maar we kennen hem om... Lucien. Lucien. Lucien, uh, ja, die woont nu Roger. Die woont in Frankrijk. En die heeft daar zijn eigen huis gebouwd. Oké. Okay. Roger. Ja, maar heeft hij je dat verteld of heb je dat gezien? Nee nee, <laughs> <laughs> ik heb dat gezien. Ik heb dat gezien. Ze heeft het gezien. Ze heeft het gezien. Gelukkig gelukkig. Sorry. Oké. Okay. Wij zijn heel dankbaar samen met uh, Lucien met Roger. Roger. Ja. Ja. Ah, ah, wel. Kijk. Okay. Eerder voor Lucien slash Roger. Groeten aan Lucien of Roger. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Dank je doen. Uh, Daar. Bye. Ik heb ik Do no.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 Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag geniet de garantie. Wij houden van vakantie. Sunmap. Zeg, fans van Natalia, ik heb ontzettend goed nieuws voor jou. Je zal fladderen met je oksels van puur geluk. Het gebeurt nog allemaal voor half acht. Goedemorgen. Elke ja. dag, voor twee. Radio 2. Exact zeven uur op dit moment. Charlotte Krull met het nieuws. Goedemorgen. Al maar meer Brusselaars werken in de Vlaamse gemeente rond Brussel en Polen wil geen wapens meer leveren aan Oekraïne. Al maar meer Brusselaars werken in de Vlaamse rand rond Brussel. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelingsdiensten, Actiris en ook VDAB. Het zijn er nu meer dan 56.000 en dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. In die Vlaamse randgemeenten zijn veel werkgevers op zoek naar personeel terwijl Brussel veel werklozen heeft en daarom voeren Actiris en VDAB gerichte campagnes. Zeer concreet gaan wij naar de Brusselaars met gezamenlijke informatiecampagnes. Wij bieden een zeer breed aanbod aan van taalbaden Nederlands om het Nederlands op niveau te krijgen en we gaan ook letterlijk de straat op met onze ambassadeurs om Brusselaars warm te maken om in de rand te gaan werken en het is die goede samenwerking die ertoe geleid heeft dat de aantallen van de pendel richting Vlaanderen zo sterk zijn gestegen. De arbeidsbemiddelingsdiensten hopen elk jaar 2000 vacatures in Vlaanderen in te vullen met Brusselaars. Bij het station van Deinze in Oost-Vlaanderen is een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij met een tien Jongeren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Het gaat om meer- en minderjarigen, zegt de burgemeester Jan Vermeulen van Deinze. Blijkbaar had een groep jongeren uit Tielt afgesproken met een groep jongeren in Deinze. Er is niet alleen een nestek uitgedeeld, ook alle andere... Betrokkenen die zullen worden geïdentificeerd, die mogen zich aan het als verbod verwachten voor zover dat er al voldoende andere maatregelen vanuit het gedrag worden opgehaald. Voor het eerst zijn er in Vlaanderen meer kilometers gereden met een elektrische fiets dan met een gewone fiets. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van verkeersinstituut Vias. Van alle gereden kilometers is 3,4% met een elektrische fiets en 3,3% met een gewone gereden. De elektrische fiets blijft het populairst bij de 55-plussers, maar ook jongeren rijden al maar vaker elektrisch. De Partij Vooruit wil dat banken aan al hun klanten voorstellen doen voor een beter spaarproduct, dus dat er meer rente opgebracht wordt. Nu doen banken dat alleen bij nieuwe klanten, zegt Kamerlid voor vooruit Melissa de Prateren. Een aantal banken die voor nieuwe klanten een beter tarief hebben opgesteld, wij zullen het logisch vinden dat dat aanbod ook wordt gedaan aan bestaande klanten en dat die automatisch van een slechter tarief in een beter tarief worden overgeplaatst. Ik denk dat dat een minimale inspanning vergt en op die manier zou je toch ook aan de klanten kunnen duidelijk maken dat die grootbanken ook wel een inspanning voor hen willen doen. Bankenfederatie Febelfin wil mee nadenken over dat voorstel. Er is al langer discussie dat de banken hun rentes voor hun klanten zouden moeten optrekken, omdat ze ook zelf meer winst maken. Polen zal geen wapens meer leveren aan buurland Oekraïne. Dat heeft de Poolse premier Morawiecki gezegd. De beslissing komt er na het conflict over goedkoop Oekraïns graan. Polen wil dat niet meer invoeren om zijn eigen boeren te kunnen beschermen. Oekraïne zelf diende daarover eerder al klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie. Polen zegt nu dat het zijn wapens zelf. Zelf zal gebruiken voor eigen verdediging. Polen was tot nu toe een van de trouwste militaire bondgenoten van buurland Oekraïne. Premier Alexander De Croo heeft op de algemene vergadering van de VN in New York gesproken en heeft opgeroepen om optimistisch te blijven. Hij zei ook dat doemdenken ons helemaal niet zal helpen om bijvoorbeeld de klimaatverandering aan te pakken. Er is gigantisch veel geïnvesteerd in hernieuwbare projecten, vooral in hernieuwbare energie. De voorspellingen van een aantal experten die zeggen 2025, vanaf dan gaat de CO2-uitstoot beginnen dalen, het zou de eerste keer zijn in zoveel honderden jaren. Dus er zijn heel veel zaken aan het gebeuren die ons enkel kunnen aanzetten om verder ons als wereld te organiseren, om die grote uitdagingen aan te pakken. De Croo had in zijn toespraak ook heel veel aandacht voor migratie en mensensmokkelaars in de wereld. België wordt op 1 januari voorzitter van de Raad van de Europese Unie en zal dan ook mee proberen om die migratieproblemen aan te pakken. En in de groepsfase van de Champions League voetbal heeft Arsenal thuis met 4-0 gewonnen van PSV. Bayern München won tegen Manchester United met 4-3. Sevilla en Lens speelde 1-1 gelijk. Napoli won met 1-2 op het veld van Braga en Real Sociedad en Intermilaan speelde 1-1 gelijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. Er is een steunactie opgestart om geld in het laadje te brengen voor het koppel uit Antwerpen dat vastzit in Turkije en stenen wilde meenemen naar België. Turkije verdenkt hen ervan archeologische vondsten te willen smokkelen. En bij nacht- en dagwinkels in Beersen, Turnout, Turnhout en Vosselaar, heeft de politie 862 illegale e sigaretten in beslag genomen. Meer in ons nieuws over een half uur. Een dag met veel regen en 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Veel vervelende regen. Vertel eens, Mona, waar staan de problemen op dit moment? Op de E17 van Gent naar Kortrijk is een ongeval gebeurd in Kruisem. Eén rijstrook is daar versperd en je verliest er 10 minuten. Naar Antwerpen ook 10 minuten aanschuiven op de E34 tussen Melsela en sint anna linkeroever Want daar staat een defect voertuig op de linkerijstrook. Nog 10 minuten bij vanaf Antwerpenhaven naar Antwerpen en tot 35 minuten vanaf Massenhoven. Een half uur file rijden ook op de Antwerpserring naar Gent, van Meriksem tot Linkeroever Richting Brussel aanschuiven tot. 10 minuten op de gebruikelijke pekken, plekken. Dat is van Peuty tussen Tieltwingen en Rotselaar. Vanaf Everberg wel goed uitkijken in Sterbeek. Daar is de oprit gedeeltelijk versperd door een ongeval. Ook vanaf Jezus Eik naar Brussel langzaam rijden. En op de E429 in Halle. Een kwartier filegolven, dat doe je op de binnenring rond Brussel. Van groot tot het viaduct van Vilvoorde. En langzaam rijden op de buitenring in Waterloo. Radio 2 ja, goedemorgen hoor. Het is een donderdag. Het is aan het regenen, maar is dat erg goed? Peter en Kim. Radio 2. Van deze malle malle man met zijn hoed is op de radio. Kit Creole in de Coconuts. Annie, hier, Anatia Even zeggen. Ja. <laughs> Goedemorgen. We gaan eens meezitten? <laughs> Wat een enorm heet was dat, jongens. Annie, am not your daddy. Kid Creole and the Coconuts. Ja, lieve mensen van Radio 2, er is me nog iets opgevallen. Ik zat vanmorgen nog een stukje te kijken naar de show van Gert Verhoos. De tafel van Gert. Misschien heb je het ook gezien, maar een paar weken geleden, nee, een paar maanden geleden, zat hij hier in de show. Je was toen uh, naar een trouwfeest. In, uh, was het ook alweer? Ja, lang vooral. lang vooral. En hij vertelde toen, ja, ik, uh, ik drink geen alcohol meer. En, en, ah, maar jij om... doet dat eigenlijk. Ja. Ja. Ik zeg, je ziet er zo strak uit. Ja, ik pak nou van die pillen. En hij wou het niet vertellen, uh, gewoon op de radio. Hij heeft het gisteravond wel verteld. Hij heeft een maand lang pillen uh, genomen soort oz dingen om, uh, om af te vallen. Blijkbaar heel veel mensen die dat intussen nog doen. Dat is crazy. Ja, en, en hij vertelde ook dat het gewerkt had en dat hij geen bijwerkingen had. Maar dat vind dat ik wel vreemd. Ja, natuurlijk. Er zat ook een dokter bij die heel duidelijk zei van kijk, allemaal goed en wel, maar we weten nog niks over lange termijn ja. gevolgen. Dus dat is nog afwachten. Een ander onwaarschijnlijk verhaal, lieve mensen, Dit wil je absoluut horen en zien. Paniek gisteren in Loreeningen in West-Vlaanderen. Want er zijn vier Achtige koeien in een zwemvijver terecht gekomen. Je ziet op dit moment de foto's in de app van. Eigenlijk acht koeien. Van een... Ja, dat ah, ja. klopt. Wat ja. Ja. Ja, is het gebeurd? In uh, Pollinghoven bij Loreningen in West-Vlaanderen. En die koeien waren ontsnapt. En zo in die zwemvijver terechtgekomen. Allemaal samen. Ik vind het wel bijzonder solidair. Niet uh -huh. één, maar ze zijn er allemaal in beland. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Want eerder deze week al in Kortemark, ook in West-Vlaanderen, moesten drie koeien uit een diepe beek gehaald worden. Wat is dat toch allemaal? We gaan even bellen met Christophe Louagie van de Brandweer Westhoek. Christophe, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hopelijk breekt er nu geen brand uit. Anders moeten we dit stoppen natuurlijk. Maar vooral, hoe begin je daaraan? Hoe raken die koeien in godsnaam uit die vijver? Wel, het is zo, een autopomp komt ter plaatse met een officier om te gaan inschatten of ze die dieren normaal kunnen op een rustige wijze uit de vijver of de gracht halen. Mm -hmm. in ieder geval. Dan gaan we kijken welke middelen er ter plaatse zijn, zoals een heftruck van een landbouwer. Of roepen we ons speciaal dierenredteam op, die gespecialiseerd is in het redden van groot vee die vastzit in putten en veters. Wacht, dieren, geval... een dierenredteam? Wat, wat voor dieren moeten jullie dan allemaal gaan redden dan? Ons dierenredteam is uh, voornamelijk gespecialiseerd in koeien die vastzitten in drinkvijvers en, en grachten, maar ook uh, varkens die door uh, roostersakken in uh, landbouwbedrijven Oei. en dan in de Alptuts terechtkomen, die gaan wij ook gaan redden met uh, speciale werktuigen. Ja. De typische poezen in, in bomen? De poezen in bomen, dat is iets dat uh, de normale brandweerploegen met een ladderwagen op zich wel opgelost krijgen. Het gaat dan zeer over specifieke reddingen van landbouwdieren die ergens vastzitten, zitten ja. waar we niet zo meteen groot materiaal zouden kunnen meekrijgen. Even terug naar de koeien, want het valt ons nu op dat er bijzonder veel koeien in West-Vlaanderen in de miserie terechtkomen. Is dat nu toeval of is dat echt gewoon een ding? Dat is niet zozeer toeval. Ja, brandweer Westhoek, de Westhoek op zich, het is een uh, gebied met zeer veel uh, landbouwactiviteit. Uh, uh -huh. En er zijn er ook uh, heel veel uh, koeien en varkens hier aanwezig. Waardoor dat wij wel eens uh, een oproepje meer hebben om dergelijke dieren te gaan redden. Natuurlijk. Ja. Wat ik me nu een, misschien een dwaze vraag, maar jij weet dat misschien, Christophe. Kan een koe zwemmen? Uh, een koe kan uh, zwemmen, uh, zoals een paard kan zwemmen. Natuurlijk, het gevaar is niet van kunnen. Zijn. Het gevaar is de uitputting dat ze hebben ja. om uit die vever te geraken. En dan ja. kan het al snel misloopen. Ja, We zien intussen ook op de beelden dat, het, dat ze eruit geraakt zijn. Hoe is het met de koeien nu, Christophe? Voor zover ik weet zijn alle dames in goede gezondheid. Oh, ja. <laughs> dat is mooi. Dank Dankjewel voor de deskundige uitleg Christophe Louagie van de brandweer van Westhoek. Fijne ochtend nog. Hey.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 is jullie Italiaans. Oh, heel basis, hè. Basis. Ja. Maar, lieve luisteraar, zo meteen een Italiaans woord met een C. En het is niet ciao, of ciao, -cha, of dus... salami. Salami. <lacht> en, maar, er is vast een woord met een C. Dat, uh... Nu is mijn Italiaans niet goed, maar salami, ik weet het niet. Ga ik weet... even googelen. Meespelen met punto punto. Het kan allemaal over drie minuten. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. Sorry, dit is echt team. goed bedoeld, maar je klinkt als een juf. Sorry. Maar ze heeft alleen nog maar goedemorgen gezegd. Ja, dat is positief, enthousiast en toch het gevoel van ik luister naar u. Dus dat is goed. Maar juffrouw, juffrouw Ilse uit de basisschool, de Platanen in, in Capelle. het is bij u in de buurt. Ja. We gaan uw kinderen naartoe? Nee. Nee, sorry. Ja. Naar een andere school. Maar het is een Jammer, leuke buurt, hè, he, Ilse. Ja. Ja, het is, het is toch een zes kilometer van elkaar. Omdat wij in hoge boom aan de grens gebracht gaat. En jij woont aan de grens, aan de Nederlandse grens. Ja, ja het scheelt toch een beetje. Maar ik weet het wel zijn. Ja. Mensen worden nu ja, gek, want alles. ze gaan luisteren naar jouw verhaal, Ilse. Want jij bent een kleine kapoen. Want wat heb je ooit gedaan met de pyjama van een mannelijke collega op bosklasse? Ja, die mannelijke kleine kapoen, je weet natuurlijk niet wat er tegenover staat. Die mannelijke collega's verdienden dat wel. Hè. Ja. Dus je hebt, pyjama, ik, ik wel zeggen, hè. je hebt die pyjama, ik ga wel zeggen, hebben die pyjama pijpen toegemaaid. Zodanig als hij dan s'avonds moe in zijn bedje kon kruipen, niet in zijn pyjama kon. En wat had hij gedaan om dat te verdienen? Ik, voor om daar allemaal op te lijsten. De feiten Ik, zijn verjaard De feiten zijn verjaard En te veel, ja. Ik onthoud Ilse niet uitdagen, Peter. Het is dat. Ik dacht je wel uit, Ilse. Je gaat zo meteen <laughs> spelen. Punto, punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden Weer een exclusieve morgen Morgenmok. Snel spelen. We beginnen vanmorgen met de C. Welke C is de Italiaanse naam voor een salade van tomaat, mozzarella en blaadjes basilicum? Um, oh, nu, capri, van, um, Ja, caprese? Nee. Welke D is een soort dokter die meer kan dan alleen maar puistjes verzorgen? Een dermatoloog. Welke E verdeelt de aarde tussen noordelijk en een zuidelijk halfrond? Evenaar. Oh, man. Vf, zeg. Dus, een salade van tomaat, mozzarella, blaadjes, basilicum als inderdaad, Caprese van het eiland Capri... En dan de de dokter die meer kan dan alleen maar puistjes verzorgen, was inderdaad ook een dermatoloog. En de evenaar. Goed gedaan, je <middels> <middels> <middels> ja, dat, <is> goed. <middels> dat heb ik graag. Geniet van de dag. Dag, Josse. ja. Speel morgen zelf mee en win jouw morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, wat was dat, zeg. Het zijn mensen uit kapellen, hè. Altijd enthousiast. Hem blinkt, want het blinkt niet aanwezig. Onder het staf van het zaam van de zee. Veel wind, laai me maar rut. Sensatie van gevoelen en lut. De zuin is kind overdag nogal bruut. Maar tel nacht is een omslut. ben We zitten op straat. Met de en dat je de We me niet aan. En van de nacht, ja, de is een ik heb We en Ja, de Een oh yeah, yeah. Zie me staan met mijn me dubbel aan. Ik hoor oh die yeah. dingen voor de show en voor de trans. Oh yeah. Pak je een camera. Oh en trek yeah. je foto's voor je Instagram. Komt op en niet mee. Die kon het uitleggen. De gieën van Ertebrekers. Die bruine rum. Ja, zo rum Zoeterum, dat was het, ja. Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. De herfst die, uh, begint dus blijkbaar nog niet. Dat was een heel verhaal. Weerman Bram legt het nog even uit. Hoe zat het precies? Uh, wel, uh, officieel begint de astronomische herfst op het moment dat de zon loodrecht op de evenaar staat. Hè. Dag en nacht zijn dan ongeveer even lang. Okay. En dat is eigenlijk nog nooit voorgevallen op een 21ste september. Dat is altijd op 2 of op 23 september. En dit jaar is het op 23 september, ochtends vroeg, eigenlijk tijdens de weekwatchers, dan, uh, dan gaat de herfst beginnen. Ideaal eigenlijk wel. Maar dus ja. Ja, zeker. Veel regen, ja. precies. Ja, ja, het is aan, aan het regenen. Niet alleen aan de zeeën, maar ook, uh, ook op de meeste andere plaatsen. Hè. Enkel in Limburg is het nog droog. Daar hebben ze ook een heel mooie zonsopgang. meld, uh, meld Daan Masset mij van, uh, van en Daan van Radio 2. Mm -hmm. uh, hij ziet in zijn achteruitkijkspiegel nog een heel mooie zonsopgang. Maar op de andere plaatsen ja, is het toch wel aan het regenen. En die regen die trekt heel traag door naar het oosten. Dat wil dus zeggen dat waar je ook bent, je toch wel een paar uur aan een stuk continue regen gaat krijgen. Op de meeste plaatsen goed voor zo'n 10 tot 20 liter water per vierkante meter, maar lokaal en dan vooral in West- en in oost vlaanderen kan het nog om veel meer gaan. 20 tot 40 liter water hier en daar. Misschien zelfs een 50 liter water. Dus dat is echt wel heel veel en daar zouden we wat problemen van kunnen komen. In de loop van de middag wordt het heel traag wat droger vanaf het Westen, maar in het Oosten blijft het dus nog regenen tot vanavond. Vrij veel wind. windstoten rond 60 km per uur en temperatuur die wat frisser gaan worden, hè, wanneer die regen gepasseerd is. We halen dan nog maxima rond 19 of 20 graden. Vanavond trekt die regen dan weg, dan wordt het wat droger, maar een buitje blijft nog mogelijk, minima van 9 tot 13 graden. Morgen nog een droge start, met zelfs wat zon, maar dan in de loop van de dag wordt het opnieuw wat wisselvallig. We verwachten een paar buien, buien die fel kunnen zijn, goed voelbare wind ook, en temperaturen tussen 16 en 18 graden. Ook zaterdag niet al te warm, 17 graden, met misschien nog een enkel buitje, maar toch al droger weer. En dan vanaf zondag wordt het heel mooi. Op zondag zelf veel zon, 19 graden. En dan volgende week dan gaan we naar zonnig weer, droog weer. En 2 of 23 graden. We maken op zondag en volgende week. Dankjewel Weerman Bram. Dankjewel. En fans van Natalia, hou je vast aan de takken van de Kempen nu. Maar je kan kaarten scoren voor een goed concert van haar... Dit weekend houden we bij Radio 2, Natalia-weekend. Dus wil je dansen op Natalia op vrijdag 24 november in de Lotto Arena? Ga nu naar radio2.be, klik op de neus van Natalia en deel de drie beste songs van haar en win die kaarten. Succes, ik heb deze week ook nog meegezongen met Natalia. Dat was mooi, hè? Dat was heel mooi. Mensen hebben het moeten missen. Ik zal het misschien even laten horen. Friend is so. You cried in two. You make me beautiful. Hop, hè. I like the time you went so by. And could and take me every time. Natalia oh. is my own woman. ik Natalia is my own woman. Ja, maar dat is, een lang, dat dat is een lang verhaal. Hè. Ik moet daar thuis nog eens over praten, ook. Hè. Ja. Bon, dus dus die top 3 deel hem gerust even. Ja. Heb je dat gemist en wil je het ook even zien? Het goedemorgenmorgen op Instagram. En dit is Natalia. All my life I dream. Sefer Casales. Oh, gaan we weer. Nee, dat kan Charlotte, niet. gaan we weer. Dat kan niet nee. nee. doen. Nee. Every rainbow had a meaning. I discovered. was a thing of the past. Op 3 op radio2.be en dan kan je live gaan kijken naar Natalia. Alle nieuws uit jouw buurt, hoor je zo meteen. Het is half acht. Goedemorgen. Al maar meer Brusselaars werken in de Vlaamse gemeente rond Brussel. Het zijn er nu meer dan 56.000, ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. En dat is goed nieuws voor de werkloosheidscijfers in Brussel. En kinderen met windpokken mogen weer naar school als ze zich niet langer ziek voelen. Dat besliste de Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Die zegt dat als ze de besmetting tijdens hun schooljaren doormaken, ze de beste immuniteit opbouwen voor de rest van hun leven. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buijs. In Mechelen zijn er geen fysieke gokkantoren meer en dat komt omdat er sinds een tijdje strengere regels gelden, waardoor de stad geen nieuwe vergunningen meer uitreikt en de bestaande zijn hun vergunning kwijtgespeeld. Belangrijkste reden is dat gokkantoren niet langer mogen liggen in de buurt van plekken waar jongeren of kwetsbare personen vaak komen. Denk aan scholen of ziekenhuizen, maar er zijn er veel meer, zegt Schepen Greet -Gijpen. Dus dat gaat ook over jeugdhuizen, fitnesscentra, jeugdafdelingen van bijvoorbeeld voetbal clubs of, of, of andere sportfaciliteiten. Uh, dus al dat soort dingen. En ja, natuurlijk, een, een, een stad is ook niet, niet zo uh, groot. Dus die, de meeste van die gokantoren zijn in de buurt van, uh, van ja, dat soort voorzieningen gelegen. In totaal gaat het er over zeven. Uh, dus vijf zijn er geweigerd en bij twee zijn de, de aanvraag tot convenant nog lopende. Volgens het stadsbestuur is de kans klein dat die twee aanvragen goedgekeurd zullen worden. In Oud, Turnhout en Duffel voert de partij Groen momenteel een grote actie tegen onveilige fietspaden, de zogenaamde moordstrookjes. De partij doet dat op heel veel plekken in Vlaanderen op dit moment. Moordstrookjes zijn fietspaden die enkel met wat verf van de rest van de weg zijn afgescheiden en daardoor heel gevaarlijk kunnen zijn. De partijleden vormen een menselijke ketting langs een aantal van die moordstrookjes. Groen vindt dat fietsers meer veilige fietspaden verdienen. Kim Buist van Groen. Ik denk dat we allemaal, zeker tijdens coronatijden, gemerkt hebben dat fietsen voor veel zaken goed is voor de gezondheid, maar ook wat, natuurlijk voor het verminderen van onze CO2-uitstoot. Als we graag hebben dat mensen meer fietsen, ja, dan moeten we natuurlijk zorgen dat die fietsinfrastructuur dat die ook um, zich daartoe leent en dat die veilig is. Twee Antwerpse bedrijven zijn in de prijzen gevallen op de Fit Business Awards van het Vlaamse handelsagentschap. Het bedrijf Plugpower heeft de prijs van Foreign Investor van het jaar gewonnen voor zijn groene waterstoffabriek aan de haven. En Loop Earplugs, dat is een beginnend bedrijf, een start-up uit Berchem, wint de award van Start-up van het jaar. Het bedrijf maakt oordopjes en verkoopt die op festivals in binnen- en buitenland. Mede-eigenaar Dimitri O legt uit waarom hij dat bedrijf ooit opstartte.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 We beginnen de dag met veel regen op korte tijd bij 18 graden, maar in de loop van de nacht wordt het droger. Morgen beginnen we ook droog, maar later komen er buien met donder, opnieuw 18 graden. Zaterdag meestal droog, iets warmer. En vanaf zondag begint dan een langere droge periode met mooi weer, 20 graden en meer. En meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Mensen vroegen zich af of jij intussen ook al een elektrisch vuurtje hebt gekregen nee. met al die koude problemen. Dat nog niet, nee. Dat is beter. Um, ik heb wel mijn jas nog aan. Ja, die jas. Oké, okay, maar de problemen van de file, vertel eens. Ja, die zijn er, hè. richting Antwerpen op de E34 met een kwartier bij tussen Melcelen en sint anna Linkeroever. Daar staat een defect voertuig op de linkerijstrook. Dan 40 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. En een kwartier op de E34 tot in de Randst vanaf Oelegem naar Antwerpen. Het gaat een half uur trager op de Antwerpse ring zelf naar Gent. Van Merksum tot Linkerover. Richting Beveres schuif je wat aan tussen de A12 en Lilo. Richting Brussel uh, de gebruikelijke files tot 20 minuten. Dus vanaf Aalst, vanaf Mechelen-Zuid al tussen Tieltwingen en Wilselen. Vanaf Overijse zijn op de E429 in Halle. Op de E40 schuif je al 20 minuten aan vanaf Heverlee. Goed uitkijken in Sterbeek, daar blijft de operatie gedeeltelijk versperd door een ongeval. Een kwartier file rijden doe je op de binnenring rond Brussel tussen Itre en Halle. Verder op een half uur bij van Groot bijgaarde tot het viaduct van Vilvoorde. 20 minuten langzamer rijden op de buitenring van Opa tot Groenendaal. Een Kwartier vielen ook op de E40 van Brussel naar Gent, tussen Erpenmeren en Wetteren. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En nog een ongeval op de Limburgse Noord-Zuidverbinding in Houthalen. Daar verlies je in beide richtingen 20 minuten. En daarnet zeiden ze dat het niet zo'n lekker weer wordt, maar sommige plaatsen is het echt wel heel mooi. Goedemorgen dag, Rudy van de Bent in Hoegaarden. Goedemorgen Peter. Beschrijvers wat je aan het zien bent, want je hebt een prachtige foto doorgestuurd. We zien hem nu in de app van Radio 2. Ja, ik, sta namelijk, ik, ik woon namelijk in uh, een, een gehucht van Hoegaarden. Mm. En wij hebben hier prachtig zicht, zowel naar het oosten als naar het westen. En dus uh, s morgens de zonsopgang, s'avonds de zonsondergang. Dus uh, dat is genieten. Hè. Geniet ervan, want in, ja, het grootste deel van het land is vooral aan het regenen. Dus kijk... Nog een beetje positiviteit. Geniet van de dag. Hier regent het ook. Maar ah, toch, we hebben nee. dus op het de oost... Ja, ja het, het, het regent Ik sta momenteel buiten in de regen. Maar aan de oostkant hebben we echt een prachtige zonsopgang. Uh, gedurende een half uur heeft dat uh, geduurd. Indrukwekkend, Fijne ja. ochtend, man. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op Lanzarote. Duik in het aanbod op sunweb.be It's a Sunweb holiday. Sunweb.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 Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie, Sunweb. De is mijn ding. Ik krijg hier extra korting. De is mijn ding. Krijg vandaag Lukaal bij Lukoil een extra korting ding. dankzij onze Lucky Donderdag. Goeiemorgenochje. Peter en Kim. We got it together, didn't we? <laughs>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 But you and me, we got it together, baby. <laughs> Ook Lisette van der Velde uit Lille. Prachtige zonsopgang in Antwerpen. In de regen zelfs. Dan in de verte zie je de zon opkomen. Zelfs met een eentje op de vijver. Mooiere Lut van den Bulk. In Diest ook een heel mooie regenboog. Wat is dat allemaal? Mattie de Sutter. Hechtel, Excel, ook zo'n mooie regenboog. Het houdt niet op. En het wordt alleen maar beter. Want als je kan kijken, moet je dit zeker even doen. In de app van Radio 2, klik op Kijk of Live of VRT1, omdat iedereen een plekje heeft op TikTok, ook in een woonzorgcentrum. In daar hebben een paar inwoners een TikTok dansje gemaakt, is intussen al 23 miljoen keer bekeken, maar het zijn vooral mannen. Dus een zaak voor Margot van de Regio. Geniet nu even mee met Margot van de Regio, live vanuit Locristie. Ja, ja, ja. We gaan hier een uh, virale TikTok maken met de vrouwen van het woonzorgcentrum. Maar toch staat een van de wereldsterren hier bij mij. Dat is Robert, die is 48 jaar. Robert, jij bent wereldberoemd en nu? Sruis! wereldberoemd. Wereldberoemd. Ja, over heel de wereld hebben mensen jouw dansje gezien. Dat gaat toch worden, hè? Want jullie bent van Amerika. Ik okay, voilà, vanuit Amerika zelfs. Maar ik begrijp helemaal dat uh, Robert viraal is gegaan, want hij heeft mij daar juist verteld dat hij ooit, toen hij nog soldaat was, in een oorlog danskampioen is geworden, in een of andere dansing in Aarle, dus het okay. is dus misschien daarmee. Mm. Maar de twee dames die dat hier allemaal uh, op poten zetten, altijd in het uh, woonzorgcentrum, dat zijn Jana en Sophie. Jana en Sophie, um, jullie maken wel vaker TikTok zij, in het woonzorgcentrum. Waarom is dat zo belangrijk? Goh, ik denk dat dat voor ons belangrijk is, omdat we toch bepaalde stigma's willen doorbreken in een woonzorgcentrum, omdat er vaak wordt gezegd van de ouderen die, die sterven in een woonzorgcentrum, die beleven geen plezier niet meer, maar wij willen eigenlijk het tegendeel bewijzen dat ze wel nog heel veel plezier in een woonzorgcentrum kunnen maken eigenlijk. Ja, absoluut, en dat doen jullie heel goed, want die vorige TikTok die is meer dan 23 miljoen keer bekeken. Ik kan me voorstellen dat jullie heel veel reactie krijgen. Ja, dat klopt. De reacties komen van overal, op de sociale media, maar ook als we hier rondlopen. En eigenlijk ook voor de mannen als ze hier rondlopen, die worden overal aanzien als echte wereldsterren. Nee, ah, dat is leuk. Nu, de wereldsterren van morgen, dat zijn de vrouwen die hier naast mij staan. Dat zijn Wiske, Paula en Anita. Daarmee ga ik straks een TikTok opnemen. Wiske, vind jij dat eigenlijk plezant dat zij je zo laten dansen? Jij denkt niet de jeugd, ze zijn daar weer met hun Nee, nee, nee, nee, nee. En wat vind je daar nu zo plezant aan? Ja ik, ja, ik vind als je oud moet je meedoen met een open beetje. Dat is waar, je moet meegaan met een tijd. Um, we gaan, kunnen we het al zeggen, uh, we gaan een leuk dansje doen op de uh, wannabe van Spiders. En waarom dat nummer? Uh, omdat de filmpje is ontstaan met de mannen en we kwamen in heel veel reacties van de Backstreet Boys. Dus we dachten, laten we met de vrouwen de Spice Girls doen. Okay. Kennen jullie de Spice Girls, dames? Nee, ik niet. Nee, nee, nee. Ik nee, Nee, nee maar we, we, ik ga ze u leren kennen. Dat zijn vijf supertoffe Britse meisjes die ooit in de jaren 90 een heel, uh, heel populair waren. En die hadden ook elke naam. Sporty Spice, Scary Spice, wie dat wie is. Dat zullen we straks nog verdelen. Jullie hebben gisteren al even geoefend. Is het een moeilijk dansje? Nee. Nee? Nee. Okay. Dan denk ik dat we eraan gaan beginnen. Ja. Um, kunnen we ons in positie zetten, dames? Yes. Oké. Okay. Goed. De man moet even aan de kant. Nu is het aan de ladies. Dus we gaan uh, met ons vier een dansje doen. Straks kan je dat allemaal uh, bekijken op de Instagram van uh, Radio 2. En op TikTok uiteraard. En het is de bedoeling dat wij dus meer dan 23 miljoen views halen. Dus doe dat zeker. Voilà, ondertussen wordt iedereen hier al in positie gezet. Mag ik mij hier stellen, Wiske? Ja, ja, ja. Oké, okay, goed. Dan gaan wij eraan beginnen. Peter en Kim, kijk rust even mee en iedereen die ook aan het kijken is want het gaat hier heel goed worden 3 2 1 not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 Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give It's too easy, but that's the way it is So here's a story from A to Z You wanna get with me, you gotta listen carefully We got M in the place, who likes it in your face You got G like MC, who likes it on a easy V Doesn't come for free, she's the real Dat is prachtig om te zien waar way it aan dansen. you love. So so, so Everybody down the down the is all around. So <tradinally> <Alright>, TikTok kun je zo meteen zien op het GoeiemorgenMorgen, onze Instagram. Klik daarop en volg ons. Je gaat niet weten wat je meemaakt. Spice Girls and Wannabe. If you wanna be my lover. Prachtige regenbogen. Zelfs Lidie Dumortier uit Beringen heeft een dubbele regenboog gedeeld. Wow, hier is het intussen aan het misten. Het is heel bijzonder dat weer vandaag. Maar, lieve mensen, het is intussen bijna tien voor acht. Wie is die heerlijke artiest die je kan winnen op het Beste Buurtfeest? Het feest dat we binnenkort houden in een van de honderden buurten die ze hebben ingeschreven. Goedemorgen, de Beste Buurt. Wordt het om 20 voor 9. Inschrijven kan nog heel even op radio2.be, want je wint wel wat. Een ochtendshow bij jou in de buurt. Een officieel moment, een topartiest en een echt buurtfeest. Maar bon, als je zegt van ja, ik wil gewoon zelf zoiets doen. Er zijn wel wat regels om zo'n buurtfeest te houden. En het kan misschien ook gewoon gratis. Dus luister even goed. We hebben de schepen van ontmoeting uit Mechelen. Bestaat dus echt. Goedemorgen, Rina Rabauw, een kandoe. Goedemorgen, Peter. Ja, wat doet een schepen van ontmoeting, Rina? Um, dat is eigenlijk vooral ontmoeting stimuleren tussen verschillende mensen die, zich, die elkaar nog niet kennen. Dus dat probeer ik via mijn verschillende bevoegdheden te realiseren in Mechelen. Zo eenvoudig is dat. Hoe zit het met de buurtfeesten in Mechelen? Heel goed. Uh, we hebben een bloeiend buurtleven in Mechelen. We hebben onlangs nog een heus buurtfestival georganiseerd waar dat er heel veel mensen naartoe zijn gekomen en waar dat er mensen konden inspiratie opdoen van elkaar. Hmm, Oké, okay. stel ik denk nu, ah ja, goed idee, ik wil dat gaan doen. Uh, hoe kan jij mij helpen of wie kan mij dan daarbij helpen? Dat is heel eenvoudig, we hebben een website van Stad Mechelen en uh, daar kan je naar uh, netwerken gaan. Dat is eigenlijk wel vrij bekend in Mechelen, dat zijn de zogenaamde bands. Mm -hmm. En dan krijg je budget om verbindende mm -hmm. activiteiten in de buurt te organiseren. Ja, je zegt uh, je krijgt budget, tot hoeveel kan dat uh, oplopen, Rina? Dat kan oplopen tot 2600 euro. Maar dan moet je wel een jaarprogramma kunnen voorstellen. Dus verschillende ja. activiteiten doorheen het jaar en die uh, kunnen aantonen dat je de buurt echt verbindt, dat je verschillende generaties bereikt, dat je diversiteit bereikt en dat je ook iets duurzaams kunt opzetten. Wauw. Kijk, ze zeggen soms van de politiek doet niks, maar dit vind ik echt ja, een heel goed ding. Ik wist dit ook niet. Maar ik was onder de indruk van het aantal inschrijvingen voor deze actie, voor mm -hmm. de beste buurt, echt heel goed. Ja, schepen van ontmoeting uit Mechelen. Rina Rabau, een kandu bij ons op Radio 2. Uh, ja, hoe hard feest de schepen van ontmoeting zelf, Rina? Um, daar is niet altijd veel tijd voor, omdat ik vaak... Uh, op, op, maar ik, wat, wat wel leuk is aan mijn job, ik kan heel veel partycrashen. Dus ik probeer al die buurtinitiatieven te bezoeken. Dus dat, als dat feesten is, dan, dan feest ik heel veel. samen met mensen. Ja. ja Vroeger gingen ze gewoon naar een receptie, nu gaan ze partycrashen. Ook mooi natuurlijk. Zou jij je buurt inschrijven, Schepen van Ontmoeting? Uh, nee, maar ik, zou, ik kan het helaas niet doen, omdat ik uh, daar niet de tijd voor heb, maar ik zou de Mechelaars wel heel hard oproepen om, om deel te nemen en ik ben blij om te horen dat er heel veel aanvragen zijn gekomen vanuit Mechelen. Ja, je zegt nu heel de tijd Mechelen natuurlijk, maar heb je er weet van of dat in andere steden en gemeenten ook kan? Is dat daar hetzelfde? Nee, dat weet ik niet. Dat, ja, okay. uh, dat, dat, dat, dat hangt af van het lokaal bestuur en hoe, dat, ja. uh, hoe dat je dat faciliteert voor inwoners. Kijk bij ja, deze, okay. informeer je even bij je overheid. Mm -hmm. van, misschien doen ze het daar wel. Je hebt ook de Vlaamse feestenchecks bijvoorbeeld. Dan kan je rond 11 juli van alles organiseren. Dankjewel, schepen van ontmoeting. Rina, ik wens je nog veel ontmoetingen toe. Fijne ochtend. Dankjewel, dag. En blijf je inschrijven. Het kan nog heel even, want morgenmiddag dan sluiten we af en dan maken we de finalisten bekend. En wie is die grote artiest? Misschien wel. Nee, uh... nee, nee, nee, nee, nee. Die was iets te duur. Goedemorgen. En het sounds like een I want more berries. And that's summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out I don't know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 Harry Styles, die komt niet naar het beste buurtfeest. Jammer, jammer. Stel je voor dat die komt, Kim. Het beste Harry. buurtfeest. Ja. Naar, naar dat feest. Maar het gaat niet gebeuren. Het is een andere artiest. Oh. We maken hem over een uurtje ongeveer bekend. Uh, misschien een kleine tip van de sluier. Maar het is wel een beetje de, de Harry Styles van... Van, <laughs> van toch? <Robert, of? laughs> ja, ja, het is... Ik zal misschien even... Klein, maar dan anders. Een, stuk, <laughs> een klein stukje laten horen. Oh. Sommige mensen hebben misschien al doorgehaald. Maar mooie zonsopgang... Ik vond dat je veel weggaf. Nee, mensen hebben dat niet door. Papapap. Niet alleen in Limburg, maar ook in Perk in Vlaams-Brabant. Een mooie zonsopgang. En Goele Michiel uit Steenokkerzeel is er zelfs voor gestopt in de regen met de fiets om een foto te nemen. Blijf ze delen. Zometeen dan tonen we ze even in de app van Radio 2. Het doet altijd deugd. Goedemorgen. Oké, okay, Daan. 3, 2, 1, start! Ik heb Daan een challenge gegeven. Tegen volgende week vrijdag moet hij 5 kilometer non-stop lopen met zijn gloednieuwe compressiekousen. Oh, mij dat gaat weer vooruit, niet normaal. Zeg hoe is het nog? <laughs> nog 4 kilometer en 995 meter. Kijk, goed bezig Daan. Hoe brengt Daan het ervan af? Je hoort het volgende week vrijdag in Radio 2 Al en Daan. Kan jij ook compressiekousen gebruiken? Speel nu mee op radio2.be. Veritas, uw compressie- en beenmodespecialist. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.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 Stijlarts, renoveert uw badkamer. Hallo. Renault stelt voor de e-tech-technologie: een nieuwe generatie 100% elektrische motorisaties, die je ongekende rijssensaties bieden. En een gamma Full Hybrid waarmee je tot 80% van de tijd elektrisch rijdt en zo tot 40% brandstof bespaart.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 Tv-maker Dieter Koppes die heeft een gedacht over Alzheimer. Wil meediscussiëren na het nieuws van 8 uur. sowieso. Goedemorgen. Elke dag. telk voor 2. WFT Radio 2. Exact 8 uur 14. Nieuws krijg je van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Kinderen met windpokken moeten niet meer thuis blijven van school. En al maar meer Brusselaars werken in de Vlaamse gemeenten rond Brussel. Kinderen met windpokken mogen weer naar school als ze zich niet langer ziek voelen, dat schrijft het Nieuwsblad. De beslissing komt van de Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Voor kinderen is het goed dat ze de besmetting tijdens hun schooljaren doormaken, want zo bouwen ze het beste immuniteit op voor de rest van hun leven. En de regel om kinderen met windpokken thuis te houden was niet efficiënt, zegt dokter Heidi Kastrik. We hadden eigenlijk in de praktijk toch wel de indruk dat ze het een beetje zijn doel misten omdat er ondanks die maatregel dat kinderen toch wel besmet werden op school dat toch 80% van de vijfjarigen wel al antistoffen heeft. En dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, kinderen eigenlijk ook al besmettelijk zijn voordat de redseltjes optreden dus voordat ze weten dat ze ziek zijn. Bij het station van Deinze in Oost-Vlaanderen is een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij met een tiental jongeren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht maar is niet in levensgevaar. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Het gaat om meer en minderjarigen, zegt de burgemeester Jan Vermeulen van Deinze. Blijkbaar had een groep jongeren uit Tilt eh, afgesproken met een groep jongeren in Deinze. Er is niet alleen een nesteek uitgedeeld. Ook alle andere betrokkenen die zullen worden geïdentificeerd, die mogen zich aan het plaatsverbod verwachten voor zover dat er al voldoende andere maatregelen vanuit het geracht worden opgelegd. Al maar meer Brusselaars werken in de Vlaamse gemeente rond Brussel. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelingsdiensten Actiris en VDAB. Het zijn er nu meer dan 56.000 en dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. In de Vlaamse randgemeente zijn veel werkgevers op zoek naar personeel, terwijl Brussel veel werklozen heeft. In het bedrijf Transmove in Vilvoorde bijvoorbeeld werken een dertigtal Brusselaars. Dat ze meestal Franstalig zijn, is voor de manager geen probleem. Ik kan het alleen maar toe. We zijn in een tweetalig, zelfs een drietalig land. Om ons alleen te beperken tot de Vlaamse taal... Daarmee gaan we het niet halen. En we moeten echt openstaan en dat omarmen, dat we die anderstaligheid erbij nemen. En eens dat je daar een klein beetje op aanpast, gaat dat eigenlijk heel vlot. En zijn de mensen heel blij dat ze bij een degelijk bedrijf te werk gesteld zijn. Voor het eerst zijn er in Vlaanderen meer kilometers gereden met een elektrische fiets dan met een gewone fiets. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Verkeersinstituut Vias. Van alle gereden kilometers is 3,4% met een elektrische fiets en 3,3% met de gewone gereden. De elektrische fiets blijft populair bij de 55-plussers, maar ook jongeren rijden al maar vaker met de elektrische fiets. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen voert de Partij Groen vanmorgen actie tegen onveilige fietspaden of moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die alleen met wat verf van de weg afgescheiden zijn en daardoor heel gevaarlijk kunnen zijn. De actievoerders vormden een menselijke ketting langs enkele van die moordstrookjes. Onder meer in Boord, Meerbeek en in Duffel. Groen wil dat er dringend veiligere fietspaden komen. Dat zegt ook federaal parlementslid Kim Buist. Ik denk dat we allemaal, zeker tijdens coronatijden, gemerkt hebben dat fietsen voor veel zaken..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 Polen wil dat niet meer invoeren om zijn eigen boeren te beschermen. En Oekraïne zelf diende daarover al een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie... Polen zegt nu dat het zijn wapens zelf zal gebruiken voor eigen verdediging. Polen was tot nu toe wel een van de trouwste militaire bondgenoten van Oekraïne in de oorlog met Rusland. En in de groepsfase van de Champions League heeft Arsenal thuis met 4-0 gewonnen van PSV. Bayern München won tegen Manchester United met 4-3. Sevilla en Lens speelden 1-1 gelijk. Napoli won met 1-2 op het veld van Braga. En Real Sociedad en Inter Milan die speelden 1-1 gelijk. En dit is het nieuws uit jou. Bij Nacht en Dag winkels in Beersen, oud Turnout, en Vosselaar, heeft de politie 862 illegale e-cigaretten in beslag genomen. En in Mechelen voert de partij vooruit op dit moment, samen met seniorenvereniging S+, een actie voor stiptere en betaalbare bussen. Het wordt een dag met helaas veel regen. We halen tussen de 17 en 21 graden. Morgen beginnen we droog, maar later buien met mogelijk donder. En meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Donderdagochtend kan het lekker druk zijn En dat is het ook, meer dan 300 Bijna 400 kilometer Filemona Ja, inderdaad We staan we overal stil? Naar Antwerpen schrijf je 10 minuten aan tussen Kalken en Lokeren op de E17. Een half uur bij vanaf Sint-Gilis-Waas al op de E34. Nog eens 30 minuten op de E19 vanaf Brecht. 40 minuten al vanaf Massenhoven. En een kwartier op de E34 tot in de rand vanaf Sandhoven. Een half uur tragerijden, dat doe je ook op de Antwerpse ring naar Gent. Van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Richting Brussel schrijf je 10 minuten aan vanaf Aalst. Verder een half uur vanuit alle andere richtingen op de gebruikelijke plekken. Een half uur rijden ook op de rond Brussel tussen Opa en Beersel, verder op hetzelfde van Goudbeiaarde tot het viaduct van Vilvoorde, 40 minuten langzamer op de buitenring van Eigenbrakel tot Saventem. Er staat een half uur file op de E40 van Brussel naar Gent tussen Aalst en Wetteren en door een ongeval op de Limburgse Noord-Zuidverbinding in Houthalen verlies je in beide richtingen nog 40 minuten. Kom naar de Honda Dream Days en ontdek onze hybrid, plug-in hybrid en volledig elektrische modellen. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, 6 hey. over acht Het is mooi om te zien. Er is heel veel regen. Je staat vast in de file. Het is donderdag. Je bent moe en dat weekend wil maar niet komen. Maar toch zoveel positieve mensen met de regenbogen, met liefde en een fantastische muziek. Goedemorgen. Ja,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 Welk trouwfeest heb je dit nog niet gehoord, zeg Summer of '69 van Brian Adams. Donderdag 21 september en de herfst, ja die begint zaterdag. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je donderdag begint. Hebben ze al windpokken gehad bij jou trouwens? Ja, dat is allemaal al voorbij. Hè? Zijn we kwijt? Ja. ben ik al door bij jou niet? Uh, jawel, jawel. Ja o, oh, ja. Dan moeten ze moest je tegenaan dat ze zichzelf krabben en zo. Ja, maar uh, blijkbaar is het wel goed dat ze dat gehad hebben als kind, want ik heb een vriendin die het gehad heeft als volwassene en dat is uh, dus blijkbaar veel pijnlijker en veel erger en ben je veel zieker van. Ja, ah, dat, ja, ja. ja. Ingeënt worden trouwens, hè, tegen de windpok. Mijn kinderen zijn dat. Die hebben het dus nooit hmm. gehad. Okay. Ik heb ooit een jaar in Amerika gewoond en daar was het verplicht. Ah, oké. Ik was toen 2,5. en om daar op school te mogen moest je ingeënt zijn. Ja. ja. Ma. Je hoorde op Radio 2 dat ze dus niet meer moeten thuisblijven van school. Nee. Dat is het nieuws van de dag. Morgen nieuws over Kim. Mogen we nog niks over zeggen? Nee. En je hoort ook wie de bekende juryleden zijn voor onze actie. Beste buurt en Conner Rousseau heeft nieuws. Die komt dat ook vertellen. Als je vandaag foto's ziet van een zakdoek met een knoop erin, lieve mensen. Heeft te maken met de wereld -Alzheimer Dag. Omdat er nog altijd een taboe is. En tv-maker Dieter Koppens heeft daar een duidelijk gedacht over. Mijn gedacht... Ja, goedemorgen, dag Dieter Koppens. Goedemorgen. Daar goedemorgen. zit hij dan. Zie je ze op de app van Radio 2, of live op vrt 1 Ja, Dieter, je hebt zelf een programma gemaakt natuurlijk: Restaurant Misverstand, restaurant met mensen met dementie. Vandaag Wereld Alzheimer Dag. Misschien moet je nog eerst even uitleggen: wat is nu het verschil tussen Alzheimer en dementie? Alzheimer is een ziekte waardoor je dementie kunt krijgen. Dus dementie is eigenlijk een, is eigenlijk een uh, verzamelterm voor alle ziektes mm -hmm. uh, die daartoe leiden. Ja, dus. ik heb, ik heb een maar maar het is niet, dementie op zich is geen ziekte. Nee, nee. Alzheimer nee. is een ziekte die tot dementie leidt. Ja. De verzamelnaam zeg maar. Uh, ik heb een ja. foto gezien van jou met een zakdoek, met een knoop erin, omdat er aandacht ja. nodig is. Waarom nu net die zakdoek met die knoop? Ja, dat is zo'n trucje om iets niet te vergeten. En laten we vandaag daar gewoon... Uh, gebruik van maken om niet te vergeten dat we een donatie moeten doen aan alzheimer Liegen, ja, mm. die mensen met dementie steunt. En niet enkel mensen met dementie, maar ook hun mantelzorgers en zo. Ja, mm. ja want er is een hele, ja, een hele familie daar rond, uiteraard. Zeg Dieter, ja? je mag ook even je gedachten delen. Wat is jouw gedachte van morgen? Mijn gedachte is dat we de mensen uit de taboe sfeer moeten halen. Ja, is dat nog altijd zo'n probleem dan? Ik denk het wel, er is nog heel veel schaamte rond. Eén, um, als die ziekte ergens opduikt binnen een familie, is daar nog, is, is nog heel veel schaamte rond. Uh, dat wordt nog, ja, je moet weten, als je dat krijgt. Dat duurt ook heel lang voordat die diagnose vaak gesteld wordt. Mm -hmm. Als je die ziekte krijgt, ja, je wordt dan heel onzeker, want je voelt jezelf, ja, je voelt jezelf foutjes maken. En dat ga, dementie is, is. Heel veel mensen denken dan: van, oké, okay, het gaat over oudere mensen, grijze mensen. Um, en dat je dingen vergeet, maar het gaat niet alleen daarover. Je motoriek kan ook achteruit gaan, oriëntatievermogen. He. Het komt in heel je hersenen voor. Het kan in elk gedeelte van je hersenen voorkomen, mm -hmm. uh, waar, waar, waar, waar alles aangetast wordt. Ja. Dat ja, is wat vreselijk. veel mensen nog niet weten. Ja. Vreselijk. Wat kunnen wij allemaal meedoen om het uit die taboesfeer te halen, buiten dan vandaag een zakdoek in onze knoop leggen? Omgekeerd. Ik denk dat um, oh, de Alzheimerliga ja, een, een donatie geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want zij zorgen ook echt voor de mantelzorgers. Uh, dat het gezin ondersteund wordt, dat er contact is tussen lotgenoten. Dat is heel belangrijk. Dat er uitwisseling is. Dat zie ik ook bij Restaurant Misverstand. Hè? Je hebt acht mensen die daartoe komen die allemaal met hun eigen. Uh, probleem zitten, die daar heel hard mee geworsteld hebben. En vanaf dat die acht samenkomen, ja, die, die hebben enorm veel aan elkaar. Uh, ja. um, maar, maar ook die, die, die partners daar rond en die families, die kinderen en zo, die, die, uh, die, die hebben enorm veel aan elkaar. Dus dat is een hele belangrijke... Ook Liga steunt ook wetenschappelijk onderzoek. Hè. Um, weet dat er één op vijf van ons ooit daar met te maken zullen krijgen met de mensen. Dat is vriendelijk als je inderdaad. De uit. cijfers nog hoger. Vandaag met vijf ja. samen bent dat één ervan die zal het krijgen of uh, heeft toch grote kans. Bo, we ja, gaan het onlog. proberen om uit de, de taboesfeer te halen. We gaan vandaag ons best alvast doen. Ja, en erover praten. Hè? Dat ja. doet ook al veel. Dus voilà. Ja, Wij gaan uh, ermee beginnen. Deel jouw verhaal gerust even in de app van Radio 2. Uh, mensen die het zelf meemaken of meegemaakt hebben, deel jouw verhaal. Dan kunnen we er even over praten. Dankjewel Dieter Koppes. Nog een heel fijne ochtend bij ons. Heel graag gedaan. Baba. bye, bye. Miel van en Kenny B. Ik loop hier met de wereld in mijn binnenzak. Ik zoek de zuitel naar je hart. Ik ben gevallen voor jou. Ik ben gevallen voor jou. En je kan altijd op me bouwen als het tegen zit. Voordat ik het aan heb, ik een laag. Want ik doe alles voor jou.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 We La... Liefst later van Niels de Stadbuader en Kenny B. Daarnet hadden we Dieter Koppens, tv-maker, die het had over ja, Alzheimer en dementie. Dat dat dringend uit taboe sfeer moet gehaald worden. programma, ooit het gezien? Die misverstand, restaurant Misverstand? Ja, heel, ik vind het echt een heel boeiend programma. Um, ja, ik denk dat Dieter er gewoon voor bekend staat om dingen uit dat taboe sfeer te halen. En dat hij hier de ideale persoon voor is om dit onder aandacht te brengen, om dit bespreekbaar mm. te maken. En uh, ja, ik denk dat wij allemaal wel iemand kennen dat dat, uh, dat, of dat we daar allemaal al eens mee te maken hebben gehad. Ik heb uh, verschillende grootouders gehad die het ja. hadden. Dus het, het ligt veel mensen toch ook nauw aan het hart. Luisteraar Gunter, die, die laat weten: ja, mijn, boer, mijn broer, tenminste, herkent nog altijd niet dat uh, mijn beide ouders dement waren. Ze zijn intussen uh, tien maanden overleden. En hij is voortdurend mee dat die, die maar gewoon een beetje verward. Mm -hmm. dus ook het herkennen van de omgeving en van jezelf niet simpel. Je Mag je verhaal gerust even delen doe je in de app van Radio 2. Lukaal, mijn ding. Ik krijg hier extra korting. Lukaal, mijn ding. Krijg vandaag bij Lukoil een extra korting dankzij onze Lucky Donderdag. Open, uh -huh. voilà. en dicht? Uh -huh. En terug open? Ah, ja. En dicht. Ah, ja, ja. En open.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 voorwaarden in de winkel en op vandenbroucke.be. Radio Zee. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Jennifer Lopez. Oh, Net hadden we Dieter Koppes, tv-maker bij ons, die vertelde van kijk, dementie, Alzheimer moet dringend uit de taboesfeer gehaald worden. Ja, je krijgt wel wat verhalen binnen, zeg. Ja, Robert, het artselaar zegt. Um uh, bijvoorbeeld, ja, nu wij ouder worden, moeten wij lijstjes maken met bepaalde dingen die we nodig hebben. En dat vullen we dan dagelijks aan, want we vergeten veel. En dat is wel heel confronterend. Mm -hmm. uh, Helga Bergman uit Antwerpen zegt, ja, mijn mama leidt aan de ziekte van Alzheimer. Inmiddels in een uh, vrij vergevorderd stadion. Uh, dus Helga. Ja. Ja, Helga, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, uh, Vertel eens, hoe gaat het met je mama intussen? Uh, niet goed. Zij is ondertussen. Ja, lopen kan ze niet meer. Ze begint in een houding te liggen. Uh, ze roept. Ze is extreem angstig, dus die roept. Ja, van s morgens tot s avonds: Hallo, hallo, mm -hmm. hallo. Ja. Um, ja, mijn vraag is zo. Ja, ze zit in een rusthuis, kost mm -hmm. stukken van mensen, zij heeft een klein pensioen. Ja. Uh, ja, welke kwaliteit van leven is dat? Nog. En waarom kan je niet meer voor euthanasie kiezen. eens dat je te ver bent? Ja, je, als moet, je moet dat vastleggen. Als voorhand, ik morgen, ja. Ja. ja, maar dan nog. Als ik morgen Alzheimer zou krijgen. Mm. moet ik het doen terwijl ik eigenlijk nog heel goed ben. Ja. Is een ik vind dat heel erg. Een gruwelijke realiteit. Dus dat is ja, ja. Uh, het is ja, voor haar welke kwaliteit nog voor mij. Uh, ja, ik hou er praktisch dagelijks naartoe mm -hmm. elke dag is het anders he. een gesprek is, voeren is niet meer mogelijk mm -hmm. of ze mij nog kent ik heb geen idee mm -hmm. oh. het is één, één lang afscheid eigenlijk Ja, uh, ja maar het is dat inderdaad, al jaren bezig is nu het klinkt misschien gek, maar het is goed dat er over gepraat wordt Helga, maar inderdaad heel veel mensen die er Leter. niet bij stilstaan dankjewel om je verhaal even te delen fijne ochtend nog Helga ja graag gedaan, dag er was er ook nog Rita, Rita Valken, die komt uit de Oudenaarde. en die is verpleegkundige die werkt met mensen met dementie. Goedemorgen, Rita. Goedemorgen. Ja, uit het taboe halen, belangrijk. Hoe gaan jullie om met, uh, met mensen met dementie? Wat zijn de grootste valkuilen bijvoorbeeld? Uh, mensen die plots angstig worden niet weten wat we er moeten bij doen maar uh, dat is bij ons belangrijk time out, alles kan niets moet mm -hmm. uh, we gaan kijken uh, hoe uh, dat de mens dan in een rustige periode reageren, bijvoorbeeld met muziek met dansen, met zachtjes strelen, een keer een voetbadje geven, de liefkoosde voeding, bijvoorbeeld met een dier, een keer in de gezelschap komen, een, bijvoorbeeld een pop, een beer, nee. dus zoeken naar de beste... ja de beste uh, ja. oplossing Is het voor jullie als hulpverleners ook niet moeilijk als je daar elke dag tussen staat want ja, het is wel wat wat je binnenkrijgt niet? Ja, ja. want we hebben, uh, uh, we hebben ook bewoners die bijvoorbeeld de dag zitten te zingen uh -huh. En dan, dat kan soms storend zijn, niet voor ons. Wij, zijn, wij worden daar wel gewoon aan, maar dan voor de medebewoners ja. worden dan ook onrustig. Dan gaan we die patiënt, die bewoner, een keer ergens anders zetten in een rustige omgeving. Soms worden ze rustig, soms gaat dat niet. Ja. Maar de oplossing is ook niet altijd werken met, met kalmerende medicatie, want dan gaan al de vitale functies achteruit. Ze beginnen dan minder te eten, Zakken scheef. Uh, dus elke dag zoeken en kijken uh, wat het beste is voor uh, die bepaalde bewoner. Ja. Klein beetje hoop dan toch wel. Er is uh, onderzoek, er wordt gezocht naar medicatie. En dat gaat blijkbaar de goede weg op dus. Ja. Laten we dat vooral vandaag even meepakken. En praten over. Wereld Alzheimerdag. Dank wel Rita voor je mooie verhaal. Fijne Ja Fijn Goedemorgen, dag. dag. Ja, niet simpel allemaal. Zeg, kom binnen zo'n verhaal en dan is er muziek altijd een heel klein beetje. Dit is Tom Jones. Het is twee voor half negen. Is It's not unusual you want to be loved by anyone. say Maar mee, Martijn van Dat doet me denken aan de Fresh Prince of Bel-Air Ja, die neef die danst toch altijd Carlton Carlton, ja juist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 Van alle gereden kilometers is 3,4% elektrisch gereden en 3,3% met een gewone fiets. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Oud-Turnhout en Duffel voert de partij Groen op dit moment, net zoals op heel wat plekken in Vlaanderen, een grote actie tegen onveilige fietspaden, de zogenoemde moordstrookjes. Dat zijn heel smalle fietspaden die enkel met wat verf van de rest van de weg zijn afgescheiden en daardoor dus heel gevaarlijk kunnen zijn. De partijleden van Groen vormen een menselijke ketting langs een aantal van die moordstrookjes. In Oud-Turnhout staan ze op de nieuwe staatsbaan. Dat is een gevaarlijke verbindingsweg die veel fietsers gebruiken. En dat is ook de reden waarom Tom Klaassen, gemeenteraadslid in Arendonk, mee in die mensenketting staat. Heel veel uh, jongeren van Arendonk uh, die uh, gaan naar school in Turnhout. Die moeten toch een stuk over deze uh, gewestweg. En dat moordstrookje is echt wel uh, een probleem voor de veiligheid voor die, uh, voor die jongeren. Ik denk uh, de hand aan de ploeg en uh, vooruitmittigheid Blijven hameren op die, uh, op die fietsveiligheid. En het uh, probleem blijven aankaarten bij de hogere overheden. En ook in Mechelen wordt actie gevoerd door de partij Vooruit aan het grote busstation van De Lijn. Ze doen dat daar samen met de seniorenvereniging S+. Een actie is het voor stipte en betaalbare bussen. Want door personeelstekort en verouderd materiaal schrapte De Lijn vanaf 1 september een groot aantal busritten in de Mechelse stad. En Vooruit start nu een petitie voor goedkopere bussen en meer bushaltes. In de ruime regio rond Turnhout hebben politie en douane 862 illegale e-sigaretten in beslag genomen bij verschillende dag- en nachtwinkels. Het gaat om van die vape-toestellen en ze hadden een te grote vloeistoftank, wat verboden is. Speurders vonden ook ruim 8800 euro aan cashgeld. Dat is dan weer verdacht in zaken witwaspraktijken. En de douane vond ook nog veel alcohol en tabak zonder de juiste fiscale zegels. Als klap op de vuurpijl zijn ook nog eens vier diepvriezers verzegeld wegens verdachte koelomstandigheden. In Leest bij Mechelen is voor het eerst industriële hennep geoogst. Het gaat om een landbouwproject op vraag van de stad. Hennep is een plant, familie van marihuana, maar dan zonder de werkende stof die in de drug zit. De Mechelse hennep zal gebruikt worden om duurzame bouwmaterialen mee te maken. Daarvoor doet de stad een beroep op het bedrijf C Biotech van Frederik Verstraten. Enerzijds gaan we er hout uh, van maken, ja. met de volledige stengel. En het andere is wel uniek. Wij gaan dus... Uh, samenwerking doen met een Waalsbedrijf die gespecialiseerd is in kalkhennepblokken, maar voorheen kochten die altijd hun grondstoffen aan in Frankrijk en voor de eerste keer hebben die nu een samenwerking met ons opgezet dat de grondstof komt uit Vlaanderen en dat we leveren aan een Waalsbedrijf dus eigenlijk is het eigenlijk een Belgisch project geworden, dat is wel leuk en ik ben fier op dat we daar kunnen aan meewerken hebben. Het bedrijf gaat ook eigen beautyproducten maken met de bloem van de Mechelse hennep. Kijk maar eens naar buiten. We beginnen de dag met veel regen en die zal op korte tijd vallen. Maxima rond de 18 graden. Meer nieuws uit je buurt lees je heel de dag door in de app van Veertien Nieuws. Er is iets aan de hand, Kim. Je ja. weet het nog niet, je gaat het zo meteen wel ontdekken. Goedemorgen, dag Mona. Goedemorgen. Bijna 400 kilometer file met de regen. Ja, ja. daar staan ze. Ja, lange files naar Antwerpen. Tot de drie kwartier vanaf Brecht en vanaf Massenhoven. Twintig minuten vanaf Sandhoven tot in Ranst. Een kwartier bij tussen Boom en Wilrijk. En hetzelfde vanaf Haastonk. Een half uur traag rijden, dat doe je op de Antwerpsring naar Gent. Van Antwerpen-Noord tot linkeroever. Richting Brussel kan ik het kort houden. Je verliest een half uur vanuit alle richtingen. Een half uur file rijden ook op de binnenring rond Brussel tussen Opijn en Ruisbroek, verder 40 minuten bij van Godbergarde tot het viaduct van Vilvoorde. Drie kwartier langzamer rijden op de buitenring van Eigenbrakel tot Saventem. 20 minuten aanschuiven op de E40 van Brussel naar Gent, tussen Erpenmeren en Merelbeke. 20 minuten filerijden ook op de E17 richting Kortrijk, tussen Waarghem en Aalbeke. Van Kortrijk naar Gent, daar gaat het nu 20 minuten langzamer tussen Deinze en de Pinte. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan en nog een ongeval op de Limpe noord zuidverbinding verbinding in halen En daar verlies je nu in beide richtingen tot 50 minuten. Bon, we zaten nog met een, kleine, een klein dingetje dat we moeten oplossen. Want wie is die artiest? Die artiest die komt naar jouw buurtfeest. Ja, dat is, dat is nog wel echt een geheim nu. Hè? Dat is nog even een geheim. Ik ga uh, misschien een kleine tip geven. We gaan uh, hem, haar of iemand daartussen bellen over uh, ongeveer ja, 10 minuten. Misschien ja. Een kleine Kleine tip, kleine tip. Luister even. Ja. Oh. Meer kan ik niet geven. Kwaliteit en veiligheid. Herman, zet de puntjes op de O met een automatische sectionaalpoort vanaf 1599 euro. Kijk op herman.be. Dag oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelf gemaakt. Veel beter. Verse aardbeien. Goh. Van de Hoogstraten, hè? Ah, dan is het gewoon. Hoogstraten Aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten.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 Toyota, think about it. Steken Brad Pitt en Jane Burkin in jouw fotoalbum? In dat van Filmfest Gent wel? Van 10 tot 21 oktober vieren we 50 jaar Filmfest Gent. Met meer dan 100 premières in het gezelschap van regisseurs en acteurs, filmmuziekconcerten en nightlife. Alle info op filmfestival.be. Samen met de morgen Knak, VRT Canvas en Radio 2. Goedemorgen morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. Radio 2. Kijk eens naar onze Instagram, @goedemorgenmorgen Daar krijg je nog een kleine tip... Dus vandaag walk like an Egyptian. En we zijn wij weg, hè? goedemorgen. Wie oh wie is hem dan toch hè? Wie oh wie is die grote artiest die zal optreden, misschien op jouw buurtfeest? Goedemorgen. De beste buurt. Morgen hoor je wie de bekende juryleden zijn van onze actie Beste Buurt. En geven jou de laatste duw om je buurt in te schrijven. Er zijn er al heel veel. Het is goed om te zien. Ik word er een beetje warm van in deze koude tijden. Echt waar mooi. Je kan dus ook een heerlijke artiest winnen op jouw beste buurtfeest. Oh, dit vind ik zo goed. Een lekker smorgens vroeg. Ja, het is een goeie. hè. Ja, ik, ja, echt wel een goeie. Je kan het niet. Ja, er waren heel veel mensen die het al geraden hadden. Ja. Ik heb misschien al een beetje te veel weggegeven. Mm -hmm. Maar toch, we hebben een, een rechtstreekse videolijn. Ja. Misschien zit de artiest op zijn of haar boot. Ja. Kijk, morsecode En ik heb contact. Hallo, met wie spreken we alstublieft? Hallo, goedemorgen. Dag Kim, dag Peter. Dames en heren, Bart Kajal, ja. Ja, yeah. yeah, goeiemorgen. Woo. Bart Kael, je ziet hem in de app van Radio 2 of live op VRT1. Met korte mouwpjes, alsof er echt geen slecht weer is. Waar zit je ergens? Bart? Ik kom eigenlijk net uit mijn bed. Ik kom net uit mijn bed. Maar gisteren, gisteren zat ik nog in Spanje. Ben ik gisteren heel uh, morgens vroeg doorgereisd naar, uh, ja, naar, naar, naar Zaventem, Want daar had ik dan een hele dag uh, uh, ja, afspraken met de pers omdat er een nieuwe full CD uitkomt, een drie dubbele CD en ook een LP. Dus daar heb ik gisteren de de dag over gepraat, tot gisteravond. Oh. Dus ik ben net wakker. mij, als je wilt zien hoe Bart Kael net uit zijn bed komt. Hallo, dat is proper gestreken en al. Dat is ongelooflijk. Maar inderdaad, want je bent al 40 jaar bezig. Het album heet dan ook 40 jaar Hits met nieuwe songs. Hoe trots ben je op je carrière, Bart? Maar ik, ik herinner me dat ik als kind een droom had. En dat was als zangers te worden. Ik dacht trouwens dat iedereen wilde zingen. <lacht> uh, heel veel concurrentie zou hebben. Maar blijkt toch niet dat ook andere mensen ook andere beroepen wilden doen. Maar uh, als je dan later ziet dat je echt je gefocust hebt op je doel. En als je dan 40 jaar later toch uh, kunt terugblikken op een carrière. Waarvan je denkt van god ik heb dat toch maar... Uh, toch al liedjes kunnen brengen, ja. mogen brengen naar de mensen die, die dan in het algemeen geheugen zitten. Uh, dat doet mij wel heel veel plezier. Hè? Dat de mensen mij nog altijd, ook jonge mensen, mij nog altijd heel veel blijven volgen. Uh, ja, een, een mooiere droom had ik niet kunnen bereiken, denk ik. Dan ja. Dus om dat te vieren, een album, maar komt er ook een feestje? <laughs> um, goh, weet je, het feestje is ook al een beetje, want bijvoorbeeld nu zondag starten we ook in het Sint Lieve Zout en onze theatertour terug, Luc en Bart de paar apart. En volgende week zondag zitten we dan in het Casino Cursaal van Oostende. Dus dat zijn ook belangrijke momenten waarin we toch ook heel ons leven delen. Heel wat van die liedjes uh, zingen wij ook met de liveband ook op die theatertour. Dus dat is al een beetje een feestje. Uh, maar eigenlijk is heel mijn leven lang al een feest. Dus, uh, Dat is mooi, samen. We moeten er ook niet over drijven dan. Maar vooral donderdag, 5 oktober. Dan ook een we... feestje, hè? Ja, ja. Dan mm -hmm. hadden we s morgens ergens in Vlaanderen een heerlijk beste buurtfeest van 6 tot 9. Uh, kun jij een paar liedjes komen zingen, alstublieft, Barkayal? Heel, heel, heel, heel graag. Want oh, wow. Ik was afkomstig. Mooi zo hoe was dat verkeerde verkeerde tune of zo? Ik, nee, zeg, ja. was gewoon, ik was ik was geontroerd, ik was ontroerd dat je wil komen. Maar ah, ja, wil je weet Oké, ja. Zeggen? Okay, ja. ja. Nee, nee, omdat ik kwam ik eigenlijk afkomstig uit de eenname en dat was een hele, hele toffe buurt. Want mijn schooltje liep, was zo ongeveer een kilometer van bij ons thuis. Mm -hmm. En ik liep alle dagen naar school en vroeger zaten de mensen, eigenlijk is dat jammer dat dat nu veel minder is, zaten de mensen vroeger op een stoeltje op straat te kijken naar het verkeerde de mensen die passeerden. Mm -hmm. En ik deed een babbelje met eigenlijk bij iedereen in de straat. Uh, die mensen kwamen dat dan thuis bij mijn moeder vertellen. Oh, maar het lijntje, zeg maar, we kleine, dat is het een en het ander. Dus, uh, dus ik hoop dat er zo nog veel buurten verstaan in Vlaanderen. Maar toch, de mensen toch nog een beetje buiten zitten. En nog met elkaar contact hebben. En die constant op hun telefoon zitten. En nee, we zoeken ze. Wij zoeken ze. en We hebben ze gevonden. Ja. Er zijn heel ja. veel binnengekomen. Dus ja, Vlaanderen ah. leeft in de buurt en de buurten in Vlaanderen ook. Dus we zien jou donderdag 5 oktober, Bart Kael. De mensen die denken van, oh, maar als Bart Kael komt, dan gaan we ons zeker inschrijven. Doe het, radio2.be <laughs> en druk daar op de beste buurt. Bart Kijl, tot 5 oktober. Fijne ochtend hè man. Dag, Tot 5 oktober. Dankjewel. En dit is hem, hè. Ja, moest de zomerhit gewonnen hebben. Wat is mijn geheim? Ik voel me rijker dan een koning Blijer dan een zondagskind Jouw geheim, ja, ja Alsof elke dag opnieuw De zomervakantie begint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 Hey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 Goedemorgen, Ellie Golding, en plots waren we op frituren bezig. Ja. Wat bestel jij bij, bij de frituur dan? Ik? Ja? Goeiemorgen, goeiemorgen. <laughs> ja. Wel een heldin. En jij? Uh, we moeten even naar Peter Stevens uit okay. want ja, het is een mooie dag. Lieve mensen, het gaat nog mooier worden, kom maar een beetje dichter. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Een heel mooi berichtje gestuurd Hallo. in de app van Radio 2, vertel het. Ah wel ja, uh, dus ik ben getrouwd ook met Kim. Dus wij zijn een koppel, Peter en Kim. Oh. We zijn geen ja, koppel, ja. hè, voor alle duidelijkheid, Peter. Ik zeg het maar. Nee, nee, nee, nee. En uh, mijn vrouwtje is vandaag uh, 30 jaar geworden. Ach, en uh, ik wil ze daarom feliciteren. Ah wel, proficiat Kim, proficiat Peter. Oh, het voelt zo raar om te zeggen. Ja. ja, inderdaad. Maar kijk, Elke het is wel kleur, een, het een goed duo. Hè? Dus misschien kunnen wij het samen ja. ook lang uitzingen, Peter. Oké, okay, op die manier Ik dacht dat er iets anders ging komen. Ik vond al, ik vond wat? Al, al bij... Was je bang? Ja, joh, Het is een huwelijk en dat soort dingen. Nee, gek. Zeg maar, Hallo. Peter en Kim, wat is het geheim van jullie huwelijk? Um, liefde en eerlijkheid, denk ik. Dat is belangrijk. Oh. En altijd goed luisteren naar elkaar. Wat wij voor alle duidelijkheid ja. niet altijd doen, hè, Kim? Uh, jawel... Wij horen het wel, maar we luisteren. <laughs> Dat. We gaan het vieren met een onwaarschijnlijk mooie song van Belle Perez, Enamorada. Geniet van de dag. Groeten aan Kim en Peter. En proficiate. Dankjewel. Ah. Oh. Goed, hè? Si sí. si sí, Si, sí, si, sí, sí. Los días van pasando sin ti mi lado. Olvidando recuerdos de pasado. Lo que pasó entre Y para una desilusión aunque te tengo lejos siento tu aroma Volverás a mí, mantengo la esperanza. solo deseo de tenerte muy cerca de mí a tu lado estampa,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 Is die Heel erg Belleprijs in Namorada. Intussen blijft Claudia Schrevens uit Tiene. Prachtige regenbogen delen in de app van Radio 2. Of het natuurlijk de muziek is of gewoon de natuur die je goedemorgen zegt, zou kunnen natuurlijk. Zelf je song even delen, dat doe je in de app, want straks is er kickstart met Benjamin. Dus nog even herhalen. Wat bestel jij bij het frituur? Een minietje met een currywurst speciaal, kipnuggets en stoofvlees. Dat is wel veel.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 Yes, de verzoekjes komen al lekker binnengerold voor zometeen Radio 2 Kickstart. Dat van jou kan er ook nog bij maar door via de Radio 2. Zometeen krijg je het nieuws.